Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria, maar op dit moment uh, Yoshi, helemaal vanuit het uh, kasteel uh, van Graaf Dracula. Ja, ik heb niet al zo'n achter me gelaten. Want... Oké, okay, nou, we gaan het zo nog wel even over hebben. Uh, we hebben David, uh, Peter, Daniel en uh, mijn naam is Johan. En uh, ja. Nou ja, laten we even naar Josje gaan. Want uh, ja, vorige week had je het er al over. gingen wij naar de martelkelders van, uh, van Graaf Dracula. Doet een beetje denken ja. aan de SM-kelder van Melkers. Nou, het is in ieder geval een heel, heel relativerend gebeuren, Johan. <laughs> Dan ben je toch wel weer blij dat je... ...in zo'n vrijheid radio kan verschijnen. Oké, okay, daar, daar de, de vroeger mensen die enigszins twijfelden aan, uh, aan de heerser... ...aan de legitimiteit van belastingen... ...die werden op een wat minder uh, leuke manier neergezet. Ah, ah, ah. Nou, het was leuk, het is eigenlijk, uh, hij was ook uh, eigenlijk administrateur... Hè? Dus ...dat is wat ik, uh, wat ik ook uh, gedaan heb... Oké. Okay. Ze zeggen tegen mij altijd dat ik er zo wit uitzie, omdat ik s'nachts allemaal bitcoins aan het handelen ben, waarschijnlijk. Oké, okay, yeah, yeah. Dus uh, ik zou me wel afvragen wat hij nou van de bitcoin vindt. Nou ja, laten we dan maar meteen beginnen met uh, de koers van de, van de bitcoin. En de goud en uh, de staatsschotmeter. Bitcoin, die is de afgelopen week. Nou, het, is, het is bijna saai volgens mij. Maar hij is inderdaad uh, begin van de week schot hij zelfs naar de. 780 eurotjes. Hij is eventjes wat lager gestaan, naar de 7800 eurotjes. Hij is zelfs nog 7600 euro geweest en nu weer omhoog gekrabbeld. Hij zit nu weer vlak onder de 9000 eurotjes. Ja, wat, wat verwachten jullie? Uh... Ja, ik heb een hele lange, speculatieve uh, gedachtegang. En om het kort samen te vatten, denk ik dat we naar beneden gaan. In de komende jaren. Oké, okay, dat weer een herhaling wordt van de, de, de periode 2013-2015, zeg maar. Ja, je ziet nu ook, uh, die komen zo nog voorbij een heleboel uh, bankinitiatieven beginnen. Ik denk dat er een hele slecht nieuwshouse wordt ingezet op de bitcoin. Dus een hoop slechte berichten over bitcoin worden ingezet. En dat er ook een uh, lagere prijs uh, als gevolg zal zijn. Maar Joshi, uh, ja. wat ik me net, want het, uh, we hadden het erover, uh, over afgaande, wat ik me afvroeg is van... Als deze cryptocurrencies uh, aan de originele munten van het centrale geldsysteem hangen... Uh -huh. En daarmee uh, uh, er dus hele houses kunnen worden gecreëerd. Zodat Zowel eisen dan het dalen, weet je. Van, oh, dan wordt hij weer minder waard. Uh, als men gewoon in bitcoins gaat handelen. <laughs> zijn goederen en die dingen. En, de, en, en wat je ook kunt verhandelen in bitcoins. Dan doet het er toch eigenlijk geen ruk toe. Wat, uh, wat de koers is uh, richting de dollar of de euro. Precies, maar daar zijn we dus nog niet. En uiteindelijk draait de hele nog steeds om dollars. En de, de, hele, hoe zeg, de, de hele grappige aan die hele bitcoin wereld is dat het uiteindelijk alleen maar om dollars gaat. Het is een beetje zo dat het nu alleen gebruikt wordt ter speculatie... om uh, te proberen je hoeveelheid fiat geld te vergroten... En ja, dat hoor je ook. Ja, dat de, ja, de soort mensen die er nou bij komen. die willen gewoon even snel rijk worden. Maar met rijk worden bedoelen ze dan. Ja, een hele hoop fiat geld verzamelen. En ja. ik denk dat het de volgende, volgende stadium. Wat, wat altijd gezien werd bij crypto. was dat, ja, dat fiat geld zo onbruikbaar wordt. zoals in Venezuela en Zimbabwe en zo het geval is. Dat mensen er helemaal overslaan en direct producten voor crypto gaan verhandelen. En daar zitten wij inderdaad, denk ik, heel ver vanaf. Want bijna niemand ziet daar enig probleem in het gebruik van zijn bankrekening. Mensen chipen allemaal en pinnen en het is zo geweldig makkelijk al dat uh, elektronische geld waar je helemaal geregistreerd wordt en, uh, en wat ze bij kunnen drukken naar believen. Ja, ja, dat, uh, niemand ziet daar echt een probleem in, omdat de inflatie gewoon nog niet door hoog is. Nou, en het is technisch ook nog niet mogelijk om dat in bitcoin te bereiken, omdat het nog steeds een beperkte... Uh, ...hoeveelheid transacties verwerkt kan worden. Ja, dat ook, hoewel dat nou weer heel laag is. Het is het, het wordt nou, zelfs dat beperkt, oh. dat wordt nou niet gebruikt eigenlijk. Nee, oké, okay, maar de, de, die beperkte hoeveelheid is er. Hm. Die, die maar kan je ziet de... dat populariteit dus kennelijk niet zo groot is... ...dat dat nou een probleem is. Nee, precies, nee. Alleen als dan een piek in de prijs... ...dan gaat iedereen zijn bitcoins, wil die dan bewegen... ...en dan zie je dat het ja, te weinig is. Ja, hoewel ik ook wel heb begrepen dat die enorme piek in... In uh, ja, bezetting eigenlijk. En dat toch uh, <coughs> ook op kwam, Omdat een aantal grote exchanges eigenlijk heel, uh, heel onpraktisch daarmee omgingen. En heel veel transacties op de blockchain deden. En die hebben dat nu aangepast. Die hebben een lightning kanaal aan elkaar geopend. Dat zou kunnen. Waardoor er een heleboel van die, van die snelle handelaars de, de dingen waarschijnlijk weg zijn gevallen uit, uh, uit de blockchain. Ja. Uh, ja, transactie. En daarom is het ook heel leeg geworden denk ik. Maar het is ook wel zo dat als je kijkt naar Google Trends, dan zie je dat de term bitcoin uh, minder populair is, de piek is geweest. Dus ja, het kan zijn dat, het ook, dat er ook echt minder in gehandeld wordt. Ja, ja. Maar hoe lang denk jij nog dat dat weg is, uh, die, dat tijdstip dat, ze, dat mensen echt onderling wonen in crypto's gaan betalen? En, en via het overslaan. Ja, kijk. Uh, als ik het zo... Als ik, dus zie, ik in, Het ligt ook aan het land. Want in Nederland uh, heb ik gewoon het gevoel... dat de, de, de babyboom-generatie... gewoon eerst er doorheen moet zijn... om het zomaar even lullig uit te drukken. Die mensen zullen het gewoon niet... Ik het gewoon niet. Net als dat, we, dat ze nog steeds niet kunnen e-mailen of zo. Zie ik dat niet in één generatie gebeuren. Daarvoor is het te vast geroest. Nou ja, maar het is, dat is natuurlijk niet, ja, niet uh, vanuit een, een positieve drang. Van hé, hey, laat ik zo het nieuws proberen. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat als, als je, je geld heel erg onbruikbaar wordt. En dat zag je in Zimbabwe ook. Dat mensen hun, ook oudere mensen hun pensioen toch maar in bitcoin gingen doen. In plaats van in Zimbabweanse dollar. Gewoon ja. oh, um, ja, omdat, omdat het alternatief zo slecht werd eigenlijk. Ja, die, die, die, die mensen die, waar ik het nou net over had. Die worden daardoor toch wel weer gecompenseerd. En dan krijgen ze voedselbonnen. Ja. <laughs> en, en, en dan gaan ze, gaan ze eerder die voedselbonnen gebruiken. Als dat ze uh, ineens uh, de elektronische gulden gaan hanteren. Ja, nou, dat is waar. Dus, uh, nee, ik, ik denk dat daar echt wel een uh, generatie, uh, in Nederland in ieder geval een generatie overheen moet. En dat je dus uh, bijvoorbeeld in, uh, ik weet, noem het maar in een Aziatisch land als Japan, dat dat toch een... ja ik durf het echt niet te zeggen, joh. Ik, durf, want ik ken Japan daar ook weer te slecht voor, maar ik denk dat het in Nederland echt niet in, een, uh, in één generatie uh, tijd gebeurd is. Want ook nu nog steeds, als ik, als ik uh, hier nu in het oostblok uh, een beetje aan het rondreizen ben en ze vragen aan mijn cash or card en ik zeg nou, ik, uh, ik doe het het liefst in bitcoin, dan kijkt 90% mij gewoon aan met een blik van joh, ik, ik heb echt geen flauw idee, weet je wel. En dan laat ik een telefoon zien die, met, die net zoveel waard is als hun maandsalaris. <laughs> Oei. Of twee of drie. <laughs> Want het is, en, uh, die hebben die, ja, iedereen heeft een telefoon. Nou hier dus niet, hier hebben ze niet allemaal een, een, een, een goede smartphone. Dus maar op, dat waar... zou ook aangeven dat er nog een hele hoop te winnen valt. En dat de prijs nog heel eind omhoog kan. Omdat kennelijk is het nog niet zo heel erg doorgedrongen. Nee, maar dat daar. En in Nederland is ook geloof ik een paar procent van de huishoudens toch? Ik las ergens één op de tien huishoudens had bitcoin. En dat betekent dat, dat ergens in een huiscode uh, huishouden één student. Uh, in dat huishouden is die, uh, die een paar bitcoins gekocht heeft. Als een paar... Ja, een paar ja een, een paar centen, ja. Maar we gaan zo meteen nog wel even verder praten over het over, over hele crypto-gebeuren. Want we hebben een paar uh, nieuwsberichten daarover. Uh, laten we eerst nog even naar het goud gaan. Dat is 1318 dollar per ounce. Dat dus een beetje omlaag o, het is ietsje gedaald. Uh, Oké. Okay. Uh... Olie? Olie oh, is ook uh, omlaag gegaan. Uh, vandaag, uh, Lekker, lekker goedkoop tanken. Op uh, 61,53 dollar vervat. Uh, de marijuane-index is ook. Ah. Even gedaald en weer uh, een klein dolletje omhoog aan het krabbelen. Hij staat op uh, 239,9. Uh, ja. Dan gaan we nog naar de staatsschuldmeter. Die is uh, ja, die is ja, uh, ah, bijna 481 miljard in het rood. Eh, uh, goed. Gaan we naar uh, de berichten. Ik heb, uh, zoals ik al zei, een paar uh, cryptoberichten. ja um, nou, laten we eerst beginnen met uh, Venezuela. Die, uh, die gaat full crypto. Uh, we hadden het er net over. Hè? Nou, hier heb je dus een land waar, dus, uh, er werd sowieso veel uh, digitaal geld gebruikt. Uh, gewoon puur uit noodzaak. En het was verboden. Maar nou heeft, uh, ja, Maduro, die heeft toch mijn e-mail gelezen. Ja, ik heb hem gemaild, hè. Ja, ik heb hem uh, wat uh, gratis e-boeken... van uh, het Missis Instituut... Uh, gemaild. Ik heb er geen antwoord, op, ge geen antwoord op gehad. Maar uh, kennelijk heeft hij ze gelezen. Dus. Uh, ja, ja, ik denk dat... dat uh, Maduro weer in zo'n geval is van... Oh, uh, kan je geld verdienen door... Uh, willen mensen cryptocurrencies hebben? Nou, dan maken wij gewoon een cryptocurrency. Uh, ja. Wat dat betreft zo grappig dat hij eigenlijk... marktgedreven is. Hij... Uh, hij ruikt wat de markt uh, crypto's, uh, veel voor crypto's betaalt. Dan uh, noemt hij zijn bagger opeens crypto en dan verstuurt uh, hij het. Hij Probeert hij te verkopen. Nou, hier, hier, gaat, het, hier gaat het om alle crypto-munten uh, die zijn uh, gelegaliseerd. Als, het, als ik het goed begrijp hoor. Ja, ja. Maar, ja. Om dan even terug te vallen op wat we net zeiden, betekent dan niet dat ook iedereen het ineens gaat gebruiken. Hè? En, en... In dat verlengde. Ik kijk, de mensen die vandaag de dag geboren worden... die zullen er gewoon mee aan de slag gaan. Alleen... Uh... Nou, ik, ik heb juist begrepen dat in Venezuela... Uh, heel veel uh, bitcoin en dergelijke gebruikt werd. Omdat de bolivar daar gewoon geen flikker waard is. En mensen die voelden dat wel aan. En die zijn toen overgegaan op... Uh, dat zag je ook in Zimbabwe... dat ze dan met telefooncredits gaan betalen en zo. Hm. Ja, de markt vindt altijd een oplossing. Je weet nog wel dat een vriend van mij die ging, uh... Uh, ooit naar Brazil toe onder, uh, Brazilië toe om daar stages te lopen. En die daar hadden ze ook een hoge, hoge inflatie. En die constateerden dat ze daar uh, van die busmunten, eigenlijk een soort strippenkaarten waren dat, gebruikten als geld. Want die waren gewoon altijd een busritje waard. En ja, dan uh, behield dat zijn waarde. Dat hij deed concluderen dat je het rode gewoon uh, ja, het busmunten officieel geld kon maken. Maar het, ja, het hele idee erachter is natuurlijk dat, uh, dat geld wordt waardeloos. Omdat ze dat een hele boel van bijdrukken drukken voor hun vriendjes. En als je dat met busmunten gaat doen, dan gaat het ook weer. Dan krijg je geen busritje meer voor, omdat er zoveel in omloop zijn. Maar als ik dit artikel begrijp, wordt hier niet alle, alle cryptos genoemd, toch? Ja, hier staat wel, je declare that all crypto coins, including the petro, will be accepted for payment and trades with uh, government services. Oh, je kan er gewoon met de overheid mee even talen. Dat is wel apart, want dat betekent dus dat die, dat die Maduro kennelijk een rekening heeft ergens bij een cryptobeurs. En die kan het dan gewoon liquideren. Ja, sowieso. Want de politie die had al heel veel, toen het verboden was, had de politie al heel veel in beslag genomen. We hebben in het verleden ja, dat het betekent alleen dat de Venuslandse overheid veel crypto heeft. Maar ja. als, je, als hij, zij toestaan dat je er overal mee kan betalen, dan denk ik haast dat zij ook een, een exchange account hebben waar ze het kunnen inwisselen tegen, tegen dollars bijvoorbeeld. Of vast ja. Bij de politie die moest ja, natuurlijk ook... Hoe gaat het dan met de KYC? Uh, ik ben Maduro, ik ga een rekening openen bij... Uh, Coinbase ja. wordt dat geaccepteerd. En ja, dan krijg je een enterprise account. <laughs> een government account. Ja, dan open je hem niet op je naam, maar op naam van je land. Ja, maar ja, ze willen altijd een persoon erachter hebben die ze kunnen lastigvallen. Die ze een historische hoofd ja. kunnen zetten. En als, je als, als een land niet meedoet aan de, aan de onmiddellijke afschieten van, van witwassers en belastingontduikers. Dan wordt dat wordt hele land afgesloten van het banksysteem. Wat je wel vaak ziet is dat landen als zeg maar daar de officiële staatsmunt gewoon geen flikker meer waard wordt. Zoals bijvoorbeeld in uh, Zimbabwe. Dan zie je ze dat ze dan in één keer uh, gewoon toestaan van oké, okay, uh, of we voeren hier gewoon de Amerikaanse dollar in. Dat, dat, dat had je toen in Zimbabwe. Of uh, ze doen dit soort maatregelen. Van nou ja, uh, ga gewoon maar met crypto. Dat hebben ze in Panama ook gedaan. Hè? Ja, in ja, Panama zitten ze dan op de US dollar. En het zit natuurlijk niet voor niks op de US dollar. Dat is gewoon omdat het uh, ja, ooit een keer gigantisch misging. Ja, dus ik denk dat het een beetje zo, uh, gewoon uit nood is. En hij, hij ziet dan ook wel van, uh, ja, het volk heeft honger. Meestal de volgende stap is als het volk uh, honger heeft, dan gaan ze hun leider ophangen. En dat, dat ja, wil hij dat natuurlijk hij wil, niet. Dan dan dus dan mij. denkt hij van, nou, laten we dan maar die cryptos legaliseren. Dan eten ze mij niet op. <laughs> Weet je wel. <laughs> Ja. ja, en vaak doen ze het niet eens. Dan wordt het gewoon de facto, dat is in Zimbabwe ook. Op een gegeven moment wordt het hele overheidsgeld niet meer gebruikt. Dan heb uh, je natuurlijk een aantal mensen die dan burgerlijk ongehoorzaam worden... ...en iets anders gaan gebruiken. En dan, ja, je moet toch overleven. Dus dan, uh, ja, dan gaat iedereen op een gegeven moment maar dat andere geld gebruiken. En dan ziet de, ziet de overheid ook wel dat, dat afdwingen gewoon niet meer lukt... ...omdat het te massaal burgerlijk ongehoorzaam is. Maar ja, uh. We ook nog Iran. Iran die, uh, ja, die, uh, die denkt, nou ja, wat Venezuela kan, dat kunnen wij ook... Die komen ook met eigen coin. Ja, ik denk dat de, hele, de coin uh, coingekte en de soort mensen die daarop springen, dat het nog steeds inderdaad een beetje een slecht teken is voor de prijsontwikkeling. Want uh, ja, dit, dit zijn natuurlijk eigenlijk allemaal hele domme mensen die daar. Uh, die daar uh, ja, ze snappen helemaal niks van de markt en ze, ja, ze springen daar gewoon maar, maar op, op iets wat heel populair is springen ze bovenop. Denk nou, ik noem het gewoon crypto, net zoals. Dat in, in Amerika is een bedrijf, dat heette Long Island Iced Tea. En die noemden dat opeens Long Island Blockchain Iced Tea. En toen ging de koers opeens, sprong hij heel erg omhoog. Maar ze maken nog steeds dezelfde tea En dat zag je natuurlijk bij dotcom ook. Je zette gewoon maar dotcom erbij. En dan, uh, dan vloog het omhoog. Ja, over het algemeen is dat, is dat geen goed teken. Als dat soort lui uh, hebben opgesnoven dat het, uh, dat, het een, uh, ja, dat het populair is. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat die daarmee wegkomen. Kijk, ik, ik, ik vind het voor een islamitisch land wel logisch dat ze iets anders gebruiken dan schuldgeld met rente. Ja, klopt, ja, klopt want dat mag van de islam niet, hè. Dat is, ja. uh, het is, uh, volgens de islam is dat onrein geld. Hebben ja, ze wel maar we maniertjes omheen, toch? Ja, uiteraard. Uit. Dat is altijd een religie. Als je dan halalvlees afrekent met euro's... dan denk ik altijd, waar ben je mee bezig? Maar ja. <laughs> dat zeg jij dan ook. Dan zeg je, waarom is het halalvlees niet uh, met bitcoin af te rekenen? Nou, ik, heb, ik schrijf dat dan op mijn blog. Yeah. <laughs> <laughs> Ja maar het is wel zo dat uh, Ayatollah had wel zijn zeven gegeven over de, de bitcoin. Hè. Dat was vorig jaar, die had dat toen, uh, tenminste hij heeft het niet, niet direct gezegd, maar uh, hij had iets gemompeld en uh, in ieder geval uh, geestelijke hadden daaruit opgemaakt van oké, okay, bitcoin is toch wel oké. Okay. En dat was toen uh, best wel, dat is in de tijd dat die blokkade er was en voor heel veel uh, Iraniërs die familie in het buitenland hadden was dat wel makkelijk, want die konden dan in één keer uh, geld naar hun familie, veel makkelijker geld naar hun familie naar uh, Iran sturen. Die sturen gewoon bitcoins. Maar uh, hadden ze in uh, uh, Ayatollah er ook een prijsdoel bij nee, nee, Nee, die had waarschijnlijk ook helemaal niks, helemaal niks gezegd over bitcoins, maar die montelt dan iets en dan heb je geestelijke die maken daar wat uit op, zeg maar. Nou ja, dat is, ja, interpreteren. is interessant. Jou, want, ja, die interpreteren dat. Uh, wat je nu zegt. Maar, uh, aan de ene kant heb je dus de markt uh, het is vooral uh, marktgeld. Het is nog niet echt een ruilmiddel. Peculatief marktgeld waar we het hier eigenlijk over hebben. Koersen. Uh -huh. En aan de andere kant heb je dus inderdaad het idee... Van, ja, wat is het ruilmiddel? Uh, rentevrij geld bijvoorbeeld. Dat is een heel interessant idee. Um, en daar voorziet bitcoin dus op een bepaalde manier ook wel in, in dat idee. Dat vind ik wel heel mooi, zeg maar, dat het bij, van beide kanten heeft, zeg maar. Aan de ene kant de vrije munt, zeg maar, waar je gewoon je ding mee kan doen. En aan de andere kant dus, uh, zodra zoiets de wereld in wordt geholpen, dat je eigenlijk gewoon een dikke vermarkting krijgt, waarin ik over transacties van miljarden hoor. En ja, vogel jezelf daar maar eens een, een, een weg doorheen als altcoin. Ja, het is natuurlijk wel zo, je kan... Je eh, kan zeggen: ja, er zit, Je hebt geen rente of geen, geen schuld, maar het, het is niet helemaal zo. Want ook als ik Bitcoin zou willen le uh, lenen, dan zou de uh, lener mij daarvoor een, een rente vragen. Het is alleen dat als jij je private keys hebt, dan heb je je Bitcoin vast op een manier waarop je eigenlijk via het geld niet vast kan houden. Als je het op de bank zet. Dan ben jij gewoon een schuldeiser bij de bank. En als de bank failliet gaat. En er, eigenlijk zijn alle banken technisch failliet. Omdat ze veel meer leningen hebben uitstaan dan ze aan, uh, aan uh, assets mm. hebben. Uh, dus als, als iedereen zijn geld gaat opnemen. Of, of, of zelfs als maar één op de tien mensen zijn geld gaat opnemen. Dan hebben ze niet genoeg geld. En, en in die zin is jouw geld is er eigenlijk niet. En ben jij maar een schuldeiser. En moet je maar hopen, hopen dat je het krijgt als het op de bank gaat. Ja, is... En dat is bij key kiest natuurlijk niet zo, dan heb je wel, daar kan niemand fiat gaan daarachter. Je weet niet wat het waard is, die bitcoin, maar kan niet fiat gaan. Dat is het verschil, denk ik. Maar het is nog steeds zo dat als je bitcoin zou gaan lenen, ja als ik een lening aan zou gaan in bitcoin, zou ik er ook rente over moeten betalen. Het gaat om hoe ze gemaakt worden. Dus een euro kan alleen maar als schuld bestaan en een bitcoin is altijd een bezit. Ja, dat is waar. Dus een bitcoin is net als goud, daar is ooit werk voor gedaan, er is voor gemijnd, er is voor gedolven en dat, dat wordt opgeslagen in dat gouden muntje of in die bitcoin zit dat werk wat er voor gedaan is. En daarom is het niet waar, terwijl bij een, een euro is het de belofte dat het nog gaat gebeuren. Dus dat is En, en, en op die euro zit dus altijd, op die creatie zit altijd een rentevoet, want de bank maakt alleen maar een euro als er ooit met rente wordt terugbetaald. Maar ja, alle, alle euro's worden uit schuld geboren. En bij die schuld zit altijd een rente. Ja, dat is Ja, en bitcoin heb je dat dus niet. Die, die is er gewoon zonder dat er die rente tegenover staat. En dat is het grote verschil. Daarom zeg ik dus, van, nou, als jij een halalvlees afrekent met euro's. Dan begrijp ik dat niet. Omdat er dus altijd een, een rendement in die euro zit. Altijd een rentevoet in die euro zit. En, uh, ja. Ja, het hele rare van, van die schuldcreatie van, van die euro's. Is natuurlijk ook dat een bank creëert duizend euro. Zij creëren krediet. Maar als je dan een centrale bank kijkt. Die creëren dan duizend euro. En die willen daar duizend 10 euro voor terugvangen. Maar dat doen ze de hele tijd. Ze willen continu meer euro's terugvangen. Dan ze in de markt zetten. En zij zijn de enige die het in de markt zetten. Dat is ook heel vreemd dat die rente-euros, zijn er niet. Dus je hebt eigenlijk gegarandeerde faillissementen uiteindelijk. Ja, Want ja, ja als, als ze aan tien ondernemers elk duizend euro uitlenen, en, ze willen van al, en, en dat zouden enige ondernemers zijn, en ze willen van al die ondernemers duizend, tien euro terugzien na een maand, ja, dan, dan willen ze meer euro's terugzien dan er zijn. Dus dat kan gewoon nooit gebeuren. En daarom moeten ze ook altijd bij blijven drukken. Het is eigenlijk een soort continue stoelen dansen, waarbij eh, ja, de kinderen zijn aan het dansen en er worden steeds stoelen weggehaald. Dus je weet gewoon dat als de muziek ophoudt, dat er een paar kinderen geen stoelen hebben. En dat, ja. dat zijn eigenlijk die crisissen die je steeds hebt. En dus krijg je de de, of, hè, de, de, de, de schuldspiraal ja. die altijd naar verder moet draaien. Ja. Ja, ja, dan komen we even bij de banken. Ah, goed gehoord. nog complimenten, dat heb je even netjes in een uitzending vastgelegd. <laughs> van, en, en, dat is hoe het werkt, ja. Ja, en ik heb een paar berichten over bankjes, Daniel, dat bedoel ik. <laughs> over <Op de> bankjes? <laughs> ja. <laughs> ja, nee, van de stoelenbank gaan we naar de bankendans. <laughs> met de Rabobank, die komt ook met de coin. Ja, de Rabobit, ik uh, heb het vandaag gelezen. <laughs> jij vond het natuurlijk wel lachen, want uh, jij je hebt, een, uh, zoals je al vaak in de uitzending uh, vertelt, een geschiedenis met de Rabobank. Ja, nou, die ga ik niet herhalen, maar uh, ga allemaal weg bij de Rabobank. Uh, <laughs> in ieder geval, de ethische commissie van de Rabobank... Hebben ze een ethische commissie? Ja, die hebben, die hebben onder andere mijn, mijn rekening toen af. Oh, dat... Omdat jij met uh, bitcoins wilde handelen of zo, dat uh, ja, was het. Ja, nou, omdat ik, ik, nou, ik wilde mijn bitcoins op mijn Rabobank stochten, omdat ik geen euro's meer vertrouwde. En toen uh, hebben ze gezegd dat een bankrelatie gebaseerd is op vertrouwen. En aangezien ze dan toch geen uh, bitcoins gingen hanteren, dan moest ik maar, uh, maar wegwezen. Ja, maar je hebt toch gewoon een wallet waar je je bitcoins in ontvangt... dan ga je ze toch niet op de rekening bij de Rabobank storten? Of? Ja, maar dan heb ik ook... als ik, als ik die bitcoins nou op de Rabobank... Als het, dan kan ik wel mijn pinpas van de Rabobank overal gebruiken. natuurlijk. Ah, oké. Okay. Ja, maar dan wil je eigenlijk zeg, tegen de Rabobank... kan ik mijn uh, bitcoins omwisselen voor euro's... waar ik geen vertrouwen in heb? Nou, ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar je hebt toch een aantal van die creditcards. Nou, die... die ja, uh, zeg, ja. 10x ja, die en zo en dat soort dingen... dan. En daar, daar die kan je gewoon ja. laten backen door, eh, door uh, cryptocurrency. Net zoals je, als je ze hebt voor goud. Dan heb je een creditcard en je, je vermogen zit achter in goud. En als je wat koopt, dan wordt er gewoon een stukje goud verkocht. En dan uh, kan je daarmee betalen Kijk, maar wat die, wat die Rabobank daar vervolgens van maakt, moeten zij dus weten. Hè? En als ze mij daarvoor kosten in rekening willen brengen, wil ik die ook nog betalen. Maar ik wil gewoon niks met die euro te maken hebben. Zo zat ik toen in elkaar. Maar in ieder geval, de Rabobit. Ja, zij vertaalde het gelijk in de einde rekening. <laughs> Ja, ja, ja, ja. En dat, dan is het leven in Nederland ineens best lastig hoor. Ik vind ook dat ze hebben een zorgplicht, banken. En die, daar, ik zou er best nog wel eens een keer in. Uh... ...een rechtszaak over willen voeren... ...of dat ze die nou geschonden hebben... ...of een richting maken. Maar goed, uh, ik ben meer van het positieve altijd... ...en daarom gebruik ik ook positief geld... ...in plaats van schuldgeld. <lacht> uh, dus daar ga ik mijn tijd allemaal niet in verdoen... ...want uh, dat gun ik ze niet. Maar die zorgplicht van de banken... ...dat betekent dat ze, dat ze zorgen... ...dat de overheid aan zijn geld komt. Hè? Dat, dat, dat betekent zorg. <lacht> ja, nou ja, in ieder geval... Uh, ...ik vond dat ze hem wel iets beter... ...want ik ben er wel een beetje door... ...geradicaliseerd in ieder geval. Want ik moest dus, <lacht> ik heb allemaal geld op dat moment... Ik heb ook alles wat ik uh, aan automatische incasso's en zo had uh, overgemaakt. heb ik allemaal nog even ga, ga, gauw gestorneerd om in de Bitcoin te janken. Toen had ik alleen nog maar Bitcoins. <laughs> en je moet ook zorgen dat je bij zo'n bank een enorme hypotheek hebt. Want dan. De... Ja, dat had ik helaas nog niet. Er <laughs> nou nee. ja, ook geen leningen meer. <laughs> dan heb je daar je, je, je, je staat Voor de hypotheek staat op bij die bank. En dan zeg je, nou ja, ja, als je het afsluit. Waar denk je dan je rente van te krijgen? <laughs> maar dan wens je heel snel te vinden. Ook als je uitgeschreven bent bij het GBA hoor. <laughs> Nee, Maar goed, ga verder. De, de, de, de, de, de, maar in ieder geval de, de Rabobank. Die is tot één keer gekomen. Die denken, Jos, die had wel gelijk. <laughs> uh, en die zijn nou een uh, Rabobitcoin uh, begonnen. Ja, Rabobitcoin. Bit heet het inderdaad en de ethische commissie van de Rabobank uh, er is, er is nu dus een conflict binnen de Rabobank uh, want de ethische commissie die is nog steeds van mening dat uh, de bitcoin uh, witwassen en uh, criminaliteit in de hand werkt en, en de die, euro en de dollar niet en die vinden dus ook dat de Rabobit uh, niet uh, verhandeld moet worden voor bitcoins maar uh, de Rabobit is is wel van plan om tegen bitcoins verhandeld te gaan worden. Dus uh, <lacht> het, is, het is allemaal nog heel vers. Uh, ik kan hier een Twitter-bericht erboven uittrekken. Ja, ik vind die titel wel leuk. Epic Fail Dutch Rabobank links own crypto wallet to criminal activities. Dus die ethische, ethische commissie die heeft het eigen crypto aan, aan de criminele activiteiten gekoppeld. Ja, nou ja, omdat het dus uiteindelijk een koppeling met bitcoin gaat zijn. Hmm. We, we hebben de afgelopen dagen, dit jaar al, hebben we een aantal berichten gehad in de uitzending... ...van dat er mensen... Uh, die zijn dan uh, gepakt met uh, het plastic tassen vol met eurobiljetten. Uh, en dat werd dan in verband gebracht met witwassen. Kun je dat bericht nog herinneren? Ja, ik weet een aantal berichten van een uh, plastic zak. Of, of dat politie vindt een hoop euro's in iemands auto. Uh, ja, dat, ja, ja, dat, dat had ze een hashtag nog wat. Uh, dat was ondermijning. Ja, ondermijning. Ja, ja, ja. ja. we uh, hebben uh, een paar van dat soort berichten gehad. En het was gewoon allemaal uh, eurobiljetten. Ja, maar wij waren toen ook tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk geen witwassen was. Hè? Want het witwassen is pas als je het in de bovenwereld wil uitgeven. Maar als je het gewoon... Uh, ja, ja, misschien ziet die hier uh, uit, de commissie dat ook het zo. dan is het geen witwassen. Uh, uh, ja, maar goed, die, die, er was dan één uh, pand, hadden ze nog gevonden. En er zat voor een paar tonnen aan eurobiljetten, lag daar. En dat werd in verband gebracht met uh, drugsactiviteiten. Nou in ieder geval, de lancering van deze Rabobit is dus via een website gebeurd die ontzettend slecht beheer was. Er zat geen SSL-certificaat op. Allerlei verschrikkelijk uh, knullige foutjes. Dus daarom vind ik het dan wel een leuk artikel, omdat de Rabobank eigenlijk laat zien dat ze van automatisering vrij weinig kaas gegeten hebben. Van bloksee wel. Het is eigenlijk uh, een beetje net wat, uh, wat we al in een eerder ding uh, opmerkten. Uh, ze gebruiken het volgens mij gewoon een beetje om te laten zien dat ze ergens mee bezig zijn en om maar weer eens in het nieuws te komen. Maar de Rabobank zelf. Ja, ik, uh, ik uh, vraag me af waar ze mee bezig zijn. Want als je er dus in, in gaat verdiepen wat er allemaal mee gebeurd is met die Rabobit. is nu dus misschien nog geen 48 uur geleden dat dit de wereld in is geholpen. En eigenlijk alleen maar negativiteit erover. Okay. mensen. Ja, het is ook uh, like money laundering, trade of child pornography, drugs and weapons. <laughs> <laughs> ja, <is> al, uh, <laughs> ja, je, je hebt natuurlijk in Amerika Lockheed Martin en... Boeing en Raytheon en die enorme defensieconcerns. En die worden natuurlijk allemaal betaald in, in Rabobits of zo, denk ik. Dat, uh, die handelen <laughs> allemaal in weapons. Dus, uh, maar dat, gaat waarschijnlijk, dat zou niet gebeuren als er uh, als geen crypto zou zijn, denk ik. Ja. Al die wapens die naar het Midden-Oosten gedumpt worden, ook, dat er uh, dat waarschijnlijk ook allemaal wordt dat voor crypto gedaan. Ze komen ook nog met een crypto-kluis, lees ik hier ook. Dat zal dan een soort... Een uh, wallet. <laughs> of, ja, of een treasure zijn of een wallet. Uh, <laughs> En ja, je kan daar je private key kan je in een, uh, in een uh, kluis opslaan. Ja. Maar ik, ik denk dat, uh, dat die banken, die willen allemaal, allemaal, zeggen ze, iedereen die maar enigszins in het de, in de bankenwereldje zit, in die echo-kamer van de bankenwereld, die zegt, blockchain goed, bitcoin bad. Ja, de, ze willen omdat het swingt en het populair is en de aandacht heeft, willen ze aan blockchain doen. Maar ze willen er eigenlijk voor de rest niks mee te maken hebben. En, uh, en dat zie je bij al die banken. Nou, laatst kreeg ik voor de ABN ook. Dan kon je, kon je elkaar betalen, andere ABN-klanten, via blockchain. <laughs> dat stond <is> erbij. <laughs> uh, Zo'n zo zucht krijg je dan over je. Van <laughs> ik heb een beetje het idee dat het inderdaad de nieuwe brinks van deze tijd zijn. Ja, ze zetten gewoon, ze net zoals dotcom vroeger overal bijzetten, willen ze nou overal... Blockchain bijzetten, maar ze willen eigenlijk niks veranderen aan de praktijk hoe ze het doen. En dat zie je bij die, bij die Maduro ook. Zijn we centrale, centrale petro-crypto? Ja, het is natuurlijk geen, het is sowieso geen crypto, omdat hij is de enige garandeur dat, dat je voor zo'n crypto. Een uh, munt een wat olie krijgt. En dus ben je helemaal afhankelijk van, van zijn goed. Ja, of hij toevallig nog wat olie heeft liggen. Anders dan, dan krijg je niks. En of hij dan zin heeft om hem aan jou te geven als je zo'n cryptomuntje hebt. Plus, je bent helemaal afhankelijk van hoeveel van die dingen hij creëert. Dat, daar heb je ook geen zicht op. Ja. Ja, of hij überhaupt uh, die, die, die, die olie uit de grond krijgt. Ja, of de hoeveelheid olie in, in de grond überhaupt overeenkomt met de hoeveelheid crypto. Uh, en, en, dan, en dan inderdaad de dan worden we vragen of hij het uit de grond kan halen. Want ja, inmiddels heeft hij de hele olieindustrie industrie om even geholpen. Dus dat is uh, nog uh, heel discutabel of er nooit wat uit de grond komt. Ah, uh, we hebben ook nog een Japanse bank, die, uh, die, die gaat het ook nog even proberen. Uh, hier staat uh, de grote banken uit Japan. Die uh, zijn van plan om uh, ook het digitale geldpad op te gaan. Ja, nou, van hetzelfde laken en pak denk ik ook weer. Gewoon mensen die uh, zien dat er geld zit en, en uh, daar een graantje van mee proberen te pikken. Ja, weet je wat het is? Kijk, de techniek van blockchain zorgt gewoon voor een innovatie in de bankenwereld. Dat heeft 40 jaar lang zo goed al stilgestaan. Als ik nu geld vanuit Nederland naar Japan overstuur, dan zit er op een gegeven moment een persoon te typen wat ik ingeef, weet je wel. Dus De, de, de automatisering is er, is er gewoon niet. En uh, met, met blockchain zien ze daar allerlei kansen in. En daarom moeten ze ook wel mee, denk ik. Ja, het is af en toe, uh, ik heb dit weekend, uh, of uh, vandaag heb ik haar aan huis uh, in ontvangst genomen. <laughs> en, uh... o, gefeliciteerd trouwens. Ja, dankjewel. Maar dan moet je natuurlijk ook uh, met banken in, uh, <laughs> in zee. En uh, ja, het is inderdaad verbazingwekkend... ...als je in die crypto-wereld gewend bent. Het gaat gewoon 24 uur per dag door. Die beurzen zijn altijd open. zijn volledig geautomatiseerd. Als je middernacht wakker wordt en je denkt opeens... ...shit, ik moet verkopen. dan kan je verkopen... En andersom, als je moet kopen ook. Je kan, het gaat er altijd door. En dan ga je naar de bank toe. En dan moet je in het, in het weekend maak je wat over. En dan denk je, ja, wanneer is dat geld er dan? En dan ga je opzoeken de eerste volgende werkdag. Bij, bij, bij dezelfde bank is, is het dezelfde werkdag nog. En bij een andere bank is het de volgende. De volgende ja. werkdag. Ja, nou, het weekend gebeurt er gewoon niks. alsof ja Die computers ja. Die moeten gewoon pauze hebben. Het is, het is net als de website van het Reformatorisch Dagblad. Als je daar zondag naartoe gaat, <laughs> dan, uh, dan doet die niks. Hè, want, uh, dat is een rustdag. En die banken, ook die banken computers, die moeten gewoon in het weekend even, even rust hebben. <laughs> Nou, een leuk detail is dat de aankondiging van deze Japanse bankenmunt gedaan wordt door Mr. Sato. <laughs> We hebben hem gevonden: <laughs> Satoshi Nakamoto. <yeah. laughs> nee, ik, ik heb nog een leuke anekdote. Ik ken iemand die dan um, analist was bij, uh, bij, bij een grote Nederlandse bank die een tijdje genationaliseerd is geweest. <laughs> Misschien nog, ik weet niet. Maar die uh, vertelde mij. Dus dat, um, dat was zeg maar de, de, de tragere bank. Uh, als je dan iets overmaakt duurt het altijd drie dagen hè? En hij heeft daar gewerkt en ik, ik vroeg hem dus, want mijn baas die, uh, die maakte altijd van die bank naar mijn bank over. En het, het duurde altijd zo lang en ik vroeg hem van hoe komt dat? Hij zegt ja, het gaat nog steeds op de oude manier. Die, uh, die orders die, uh, doe jij dan wel digitaal of die baas doet dat ook digitaal. Maar dan gaat het, wordt het uitgeprint, komt het in kaartenbak en dan wordt het ge, geselecteerd voor uh, verzending. En de volgende dag gaat iemand dat dan doen. En de volgende de dag daarna wordt het weer ingevoerd bij uh, als ze orde naar jouw bank. Ja, ja het, gebeurt, het, het, gebeurt, aardig het aardig gebeurt inderdaad nog een hoop per hand, uh, hand of zo, of er zitten... Uh... Ze zijn gewoon bang dat als ze het weekend de, de computer door laten draaien... ...en ze komen maandag op hun werk, dat het, al het geld weg is of zo? Nou, ik, ik hoor dus van hem dat ze dus... Uh, het is een paar jaar geleden hoor, dat, wat, wat, wat ik nu vertel. Um, maar ze zijn toen inmiddels zijn, zijn ze wel uh, digitaal geworden. Het gaat nu ook wel veel sneller. Dus, nee, maar uh, Jan, bijvoorbeeld ook uh, de naam nummerherkenning waar nu... Uh, Volgens mij is dat ook weer de Rabobank, die daar uh, laatst een, uh, een heel ding op had dat ze nu net na een nummerherkenning uh, uh, hun uh, geld zouden gaan versturen. Um, okay. Dat is er dus gewoon niet. Snap je, als ik uh, naar een bankrekening iets wil overmaken, dan, dan wordt er dus niet controleren of dat op die naam staat. Okay. <laughs> dus ik kan naar uh, Pietje. Uh, uh, Pietje Puk, en dat is dan met jouw IBAN-code, en ze weten niet of dat die die bankcode ook op naam van Pietje Puk staat of niet. Dus het is gewoon... Je kan ook geld naar de Belastingdienst overmaken... en dan kan je daar invullen als naam Mafia. Oké. Okay. Maar wij volgend... uh, <laughs> dat, dat rekening zegt dan nog wel van... Uh, weet je zeker, uh, deze rekening staat bij ons bekend... onder de naam de Belastingdienst. Maar als je dan zegt ja, dan staat er gewoon de je afschrift. <laughs> maar uh, dat is pas sinds een half jaar hè? dat dat uh, staat toch... Peter, die... Nee, dit is al, al ouder, maar het is pas sinds een half jaar dat ze inderdaad wat zijn gaan doen aan die automatische naamherkenning. Maar dat is inderdaad nog niet helemaal volledig tussen banken, geloof ik, gaat dat weer niet. Oké. Okay. Ja, ja, het is dus ook gewoon, uh, ik, ik, ik, ik ben er niet meer zo in thuis, want uh, ik, ik, ik, ik volg het op bewust niet. Maar het is ook gewoon een wassen neus. Als je alsnog op ja drukt, eh, inderdaad, dan wordt het alsnog gewoon verstuurd. En dan komt het ook gewoon aan. Want die naam nummerhekkening in ze gewoon niet. Terwijl ze wel wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Ja. En voor mij hebben ze wel afgeschaft vanwege al die buitenlandse naam met de vreemde krulletjes aan de O en zo. <laughs> ja, ja. <laughs> en dat Eindig het daarom... systeem die daar wat kerst. Ja, precies vanwege de Turkse naam of zo. Dan heb je zo'n seem met Volk... slingertje eronder. Het is nooit afgeschaft. Het systeem kan het gewoon niet. Het is gewoon een ouderwets poepsysteem. Ja. Zo simpel is het. En het kan helemaal niks. Het is verschrikkelijk traag. En het is voor de, voor de drie kwart is het handwerk. Alles wat buiten het IBAN-netwerk gaat, wordt nog steeds met de hand gewoon gedaan in die kaartenbakken. Zo simpel is het. Maar uh, goed, uh, ja, we, we hadden het toch over de maffia net. Uh, ja, de belastingdienst, we uh, worden allemaal opgeroepen hè. Ja worden We uitgenodigd, sorry, zo staat. Uitgenodigd voor het feestje, het belastingfeest. Leuker kunnen ze het niet maken, maar... Als uh, je een beetje liever... Uh, Alkom in een libenaar gooit, dan komt het vanzelf weer goed. Ja, het is wel frappant dat er... Ja, nu.nl is dit bericht. Dat dat... een ...een manier vindt om dit te presenteren... ...die weer ook super verraderlijk is. Dus dat Fiscus nodigt 7,9 miljoen mensen uit... ...voor Belastingaangifte 2017. Hey, maar de hele term uitnodigen... ...je nodigt mensen voor een feestje uit... ...dat betekent niet dat ze verplicht moeten komen. Dat denk huh. dat ze mogen komen... ...maar ze kunnen ook zeggen... ...nou hoor, ik heb wat anders, laat maar zitten. Maar als de Fiscus jou uitnodigt om aangifte te doen... ...en je zegt van, nou... ...ja, bedankt voor de uitnodiging... ...maar ik, ik sla even over... ...ik heb wat beters te doen dan kan je vijf jaar er gewoon eens indraaien, of vier jaar of zo... omdat je geen aangifte hebt gedaan. Dus de term uitnodiging is gewoon heel vreemd. Ik heb uh, recentelijk dus van de belastingbericht gehad... van hey, volgens mij kun je geld terugkrijgen... dan moet je die aangifte invullen. Uh, bij minima doen ze dat dus wel andersom, hè. Alleen inderdaad, als jij geld maakt en ze nodigen je uit, en je gaat niet in op de uitnodiging, dan is het een ander verhaal. Oh, Oké, okay. dus eigenlijk als je loonslaaf bent, dan kun je gerust overslaan, zeg maar. Loonslaaf uitkeringsstempen maak je Dan ga je ook niet vijf jaar de bak in. Maar als jij een uh, ondernemer bent, dan ga je wel de bak in. Dan dus zijn ze nog zo netjes dat ze al mijn gegevens bij langs gaan om mij te melden dat ik nog extra geld terug kan krijgen. Er staat hier, dus een bericht uit 2013, dat een vergoningsstraf voor het onjuist of onvolledig aangericht doen, wordt maximaal zes jaar. Nou ja, dit is dus geen uitnodiging. Maar als, je, als, je, als je er niet op ingaat dat, dat je dan zes jaar in een kooi opsluiten. Dus uh, ook al, als dat voor, in sommige situaties niet direct gedaan wordt. Maar ze menen dat het recht te hebben om jou zes jaar in een kooi op te sluiten. Ja, staat, we vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar nodig. Al dus directeur particuliere van de Belastingdienst, Eline Spros. Er staat dan onder, maar we kunnen niet alles weten. Daarom moeten mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld. En deze aanvullen waar nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indient. Er zijn wel een heleboel hulppunten in bibliotheken waar je terecht kunt. Ja, maar ik denk die mensen die zes jaar de bak in gaan, dat kan, zijn vooral ja, de, de grote vissen, zeg maar. De, de mensen die veel geld hebben. Ja, ja je bedoelt, uh, als, als het gaat om, uh, om 25 euro, stoppen ze niet zes jaar de bak in. Dat, dat wil je zeggen Ja, want ik bedoel, uh, één dag in de cel kost 150 uh, euro minimaal. Ja, maar zo rekenen ze denk ik niet. Het is wel... Als dat, dat, zes, dat maal, een 365 maal 6, dan gaan je voor 25 euro denken, ja, maar ja, goed, uh, ze hebben geen winsthoofdmerk, dus misschien als ze het wel doen, om voorbeeld te stellen. Ja, maar ik denk dat we niet zo kunnen... Want het, kijk, want het is natuurlijk, je moet een voorbeeld stellen, het is net zoiets als ja, in de, in de, de tijden van Vlad de Spitzer en Dracula, dan, ja. dan als je niet gehoorzaam was, dan werd je kop eraf gehakt en die werd op de neergezet, maar dat was niet zozeer winstgevend, want misschien betaalde die wel een beetje belasting, die verhuur en uh, dat ben je dan kwijt als je zijn hoofd eraf hakt. Of hij had al economische waarden uh, die op een andere manier wel bij de staat terecht kwam. Maar het is een afschrikmiddel. Het, is, het doel is niet winst te maken. De, de winst uh, komt ook voort uit het feit dat iedereen denkt. Oh mijn god, laat ik maar uh, alles goed uh, dubbel nakijken. En uh, te veel betalen. Want anders dan, uh, dan eindig ik net zoals hij. En, en ook als er op die persoon uh, verlies gemaakt wordt dat maakt ze niet uit, het is gewoon er moet een schrikbewind gevoerd worden en daar moet, het, daar moet iedereen heel erg hoorzaam voor. Ik denk dat ze dan wel gaan doen bij dingen waar zeg maar wat ze graag willen, bijvoorbeeld mensen met bitcoins. Als ze hun bitcoins niet opgeven, zeg maar hun walletadres of zo. Ja, daar zijn ze ook wel bezig met wat is het, Coinbase of zo. Hadden ze alle in Amerika alle gegevens van opgevraagd en voor mensen boven de 20.000 euro was het als afdudel dollar, geloof ik. En uh, ja... Hij gaat voor zes jaar de bak in omdat hij zijn walletadres niet had opgegeven. Ja, dat gaan ze wel... Uh daar nou, we er wel weer van maken denk ik dan. Maar ja. Het, uh... Nou dat er ook nog een marktkant aan dat hele belastingstelsel zit. Het is zo fucking ingewikkeld gemaakt. Dat als je uh, een beetje business hebt of zo, Dan heb je al bijna een account nodig. Een markt voor zichzelf gecreëerd. Uh, daarin ook. Je kunt hierop afstuderen. Belastingrecht. Ja ja ja. ja daar kom je bij. Hoe heet hij nou? Uh, Leo. <laughs> Zou je er nog steeds zitten? <laughs> Leo de man met het rode hoorn in de hoofd. <laughs> Le Leo met het rode hoofd. <laughs> ik hoor wat er achterna kan ja, niet meer. Het is niet gewoon zo dat mensen graag de dingen heel ingewikkeld maken om er geld aan te kunnen verdienen. Het is natuurlijk gegroeid dat er steeds er wordt een lek of in manier gevonden om er omheen te gaan en dan gaan ze dat weer dichten. En dat, dat benadeelt dan weer bepaalde personen en die protesteren dan weer en dan wordt er weer een ander plakkertje op gedaan en op een gegeven moment krijg je dan zo'n... Byzantijn systeem. En dat is altijd in de geschiedenis gebeurd. Het hele, het, hele, het hele naam Byzantijnse regels, dat komt voor van het Byzantijnse rijk. En dat was ook al kennelijk ontzettend ingewikkeld. En je zag zelf in en Oblix maken dat er geintje over. Die gingen dan de, naar Rome toe. Die moesten dan ook uh, officieel overheidsgebouwen in. En die werden van één loket naar het andere gestuurd. En dat was zo uh, super ingewikkeld gemaakt. Al. Hmm. Dat, dat gebeurt altijd. Het is een vast patroon bij, uh, bij zoals, zoals een staat opblaast op en tot de ontploffing komt. Hè? Ja, ik anticipeer niet op een ontploffing al jaren niet meer. En, ja, ik ben, ik, ben, ik ben wel benieuwd naar jullie gedachten daarover. Zo van, ja, God, het ziet er allemaal slecht uit. We hebben allemaal schulden. Nou, de staatsschuld is hoog en dit gaat imploderen, want we krijgen crisis. Uh... Ja, kijk, als je, ik heb een boek gelezen van uh, The Rule of Empires and Why They Always Fail. En dat is op zich wel, die nemen gewoon een aantal gevallen van die empires. Ja, en die moeten gewoon groeien. En de EU is ook zo'n empire. En de Sovjet-Unie was zo'n empire. En het Spaanse empire. Wat daar richting uh, uh, midden-Amerika ging. En uh, ja, ook in de Filipijnen zaten natuurlijk. Het Britse Empire en nu denk ik ook de Amerikaanse en de EU-Empire. Je, je ziet dat, ja, dat het financieel steeds onthoudbaarder wordt en die volgen een vast patroon van militaire uitbreiding, steeds grotere lasten voor het uh, militaire apparaat, steeds minder productieve bevolking. De productieve elementen lopen weg en wat ze overhouden, daar zijn minder productieve elementen. In. Ja, op een gegeven moment hebben ze niet meer genoeg middelen om die hele militaire toestand in, eh, overeind te houden. Dat zie je in het Spaanse Rijk, dat zie je helemaal afbrokkelen. Maar het is wel zo, dat duurt een hele tijd. Het Romeinse Rijk duurde natuurlijk uh, 200 jaar voordat de dinariërs helemaal waardeloos was. In het Spaanse Rijk, ja, dat begon failliet te gaan toen, uh, oh, toen Piet Hein de zilvervloot pakte. En het is, het is, daarna is de overheid dertien keer failliet gegaan. En 14 keer staat waarschijnlijk nog voor de deur. Maar heel oh. langzamerhand verliezen ze landjes en territorium. En, en ja, ik denk dat het Britse Empire ook nog steeds. Misschien dat Schotland over een paar jaar weg is, dan valt er weer een stuk af. En, ...en in Spanje zijn ze met Baskeland en de Catalanen... ...die uh, op wegbrikken staan. Dus die empire, die zitten nog steeds overladen met schuld... ...en iedereen probeert daarvan weg te komen, alle etnische groepjes. En ja, het duurt heel lang, maar uiteindelijk vallen het wel allemaal op elkaar. Dus dat is mijn gedachte erover. Nou, ik denk dat er in deze tijd toch wel uh, andere entiteiten... ...met heel veel economische krachten over deze wereld opereren... Uh, ...waardoor dit niet meer sect te vergelijken is met het Romeinse Rijk... De Romeinse Rijk had geen McDonald's, snap je? Dus, uh, is dat relevant? Ja, want uh, een aantal van deze entiteiten hebben jaar omzetten die uh, in de top, top 10 staan van alle landen. Dus ja, dat is relevant. Want uh, deze... En je denkt uh, dat McDonald's uh, uh, een empire overeind kan houden... Maar... Maar ze, ja, Trump nou ook weer zegt van nou, we doen gewoon de uitgaven voor de defensie weer omhoog en de belasting omlaag. En dan heb je gewoon een deficit van, van een biljoen. En ja. elke, elke president verdubbelt de schuld van alle vooraf, voor hem, uh, die alle voor hem afgaande presidenten bij elkaar verzameld hebben. Ja, ik kan me haast niet. Volgens mij is, die, is aan die dynamiek niets veranderd. Er is aan de menselijke aard niks veranderd. En ja, ik denk dat, dat het hele idee nog steeds hetzelfde is. Er gaat steeds meer geld naar de, de militairen toe. En uiteindelijk kan de samenleving dat niet meer dragen. En dan, ja, dan stort het in elkaar. Nou Peter, ik ben met je eens dat Amerika een groot risico loopt. Omdat heel veel van deze grote bedrijven, General Electric en dat soort dingen, die zitten ook in die dikke wapenhandel. En als daar op een gegeven moment geen geld meer voor is. ...dan gaan die onderuit, die gaan mee, zeg maar. Nou, ik denk dat dat geld is... Wat ze in Amerika gedaan hebben, is die dollar die zat eerst gekoppeld aan goud... ...en dat hebben ze losgekoppeld en ze hebben ze eigenlijk aan Saoedische olie gekoppeld. Ja, I know. En dat gaat ook een keer aflopen. En ja, wat moeten ze dan doen? Ze kunnen niet weer Amerika zo productief maken als het ooit was. Daar is de mentaliteit gewoon niet meer voor. Ik weet het ook niet wat ze dan moeten doen, maar... Um, ik denk dat ze dan uh, vol in moeten zetten op uh, hele goedkope manieren van energievoorziening. Dat is the only way. En waar je nu nog met, met importheffingen zit op uh, hele goedkope Chinese zonnepanelen. Uh, en ja, gewoon die technologie eigenlijk een beetje wordt, wordt, ja, wordt, wordt tegengehouden. Terwijl het is allemaal, het, het, ik zie het wel langskomen weet je. Er zijn echt veel, veel rendabele technieken worden nu ontwikkeld. Zoet water uit zeewater te halen. Nou, dat denk ik wel. Als je, als je een hele grote technologische sprong krijgt, dan kan je het weer een hele lange tijd uitzingen. Maar ik denk dat uit, uit, dat is het hele spel. Ik geloof dat uh, Twan Manners heeft het wel eens gezegd. En het is gewoon de overheid die, die heeft een grote, grote bal aan je stalen bal aan je aan je voet gehangen. En de vrije markt die bedenkt steeds weer nieuwe trucjes om dat om het. En, ja, nog goed laten gaan. Die ontwikkelt een wagentje waar je die bal op kan leggen... zodat je toch nog wat vooruit kan lopen. Nou. En uh, ja, zo is het een beetje een race. En ik denk inderdaad als het nog een enorm goed uh, alternatief... voor uh, energievoorziening wordt gevonden... ja, dat gaat, dat gaat wel een degelijk een verschil maken. Maar nou, ja. uiteindelijk, de menselijke natuur is gewoon... dat die, die mensen die hebben geen grenzen aan de hoeveelheid oorlogen... die ze willen voeren en hoe de, de hoeveelheid... Ik hoef het alleen maar in de, uh, de geschiedenisboeken. Dat was Henry Ford zelf. Die zei: van iedereen gaat straks in zijn eigen tuin de benzine kweken voor zijn auto. Alcohol. Gewoon fermenteren. En in je tank. Ja, yeah, maar daar moet je wel een heleboel landbouwgewassen voor hebben. Voor alcohol fermenteren. En die landbouwgewassen. Die vragen gewoon een hele hoop oppervlakte. Want hier heb je niet zoveel zon in, in Noordwest-Europa. Nee, hier, hier heb je van op gewassen dat je daar genoeg nee, helpen voor kan maken. Uh, voor mij was Henry Ford het over de hennepolie. Uh, olie. Dat kan ook nog. Ja, ja, in ieder geval, daar heb je ook, hennep heeft ook een hoeveelheid oppervlakte nodig. Want uiteindelijk is het gewoon de, de planten die vangen een hoeveelheid zonne-energie in. Gewoon per vierkante meter. Dat zetten ze om in, in suikers en die kan je fermenteren en daar kan je alcohol van maken. Maar ...dat daar heb je voor een Nederland, Nederlandse oppervlakte en een land van 16 miljoen mensen... ...heb je niet genoeg energie om allemaal in de auto van te kunnen rijden. Hier niet, maar in de US wel. Ja, ja, ja dat zou kunnen. Ja, zeker. Daarom zijn wij een zeevraagende natie geworden. Nou, ik weet wel dat in uh, Brazilië, dat, dat, ja. ik, ik, daar kan je gewoon... Uh, ...daar hebben ze een bepaalde boomsoort, het heet de Richters communes. Uh, de wonderboon groeit eraan. En dat is een hele. Van alle soorten bonen die er zijn, is dat de meest vette. En uh, die worden dan gewoon door de mensen die daar wonen, locals, wordt het gewoon uitgeperst. En dan groeien ze een tank en de uh, ja. dan rijden ze op. Ja, Brazilië is het natuurlijk een land met een enorme oppervlakte. En het ligt ook nog qua, qua zonnigheid wel redelijk gunstig. Dus je hebt daar een enorm ja, regenwoud. En daar, daar wordt relatief veel geproduceerd, energie. Maar ik, ben, ik was een keer in, in Noorwegen en daar hebben ze een. Uh, een koperm, oude kopermijn die inmiddels uitgeput is, en ja daar hadden ze een heleboel bomen voor omgehakt om die mijnschachten te maken en om die ovens te stoken, om dat erts te smelten. Maar die bomen groeien daar zo sloom, omdat het zo noordelijk zit, dat, dat het nou nog helemaal ontbost was. En het kwam allemaal van, van een mijn die al tijden lang dicht was, waar ze al tijden lang geen, geen uh, hout meer gebruikt hadden, maar <coughs> de, ja, het groeit daar gewoon heel langzaam. En ja, dat, dat soort uh, gebieden kan je dat kan je daar niet zoveel mee met dat soort biobrandstof. Ik, ik verwacht daar ja, voor hele dichtbevolkte gebieden niet zo heel veel van. Maar of je moet het kunnen transporteren. Het is natuurlijk wel zo als je als je in Algerije, ik was uitgerekend de Algerije, als je kijkt hoeveel zonne-energie daar opvalt, zit je in de Sahara, dan is dat al uh, genoeg om de hele wereld van elektriciteit te voorzien. Als je dat zou kunnen omzetten en transporteren en opslaan en zo. Dus uh, ja, als je, uh, als je dat zou kunnen oplossen, dan. Uh, kan wel eind komen, ja. ja. Maar ja, we gaan nog even verder met het bericht. Ik heb hier nog een berichtje over de Belastingdienst. Daar hadden we net ook over. En... Ja, die, die zitten niet stil. Uh, ze worstelen namelijk met de foefjes van de allerrijksten. Ja, die nodigen ze dan ook uit voor het doen van aangifte. Maar uh, nadat ze die uitgenodigd hebben. <laughs> die, die, die kunnen juristen permitteren. <laughs> ja, die uh, huren daar allerlei mensen voor in. En die, die, die lukt het dan. Het gaat om. Ze bezitten een gezamenlijk vermogen van 3600 mensen, 138 miljard euro. 38 miljoen per persoon is dat. Ja, wat ze kunnen doen, dit bijvoorbeeld hebben ze een jacht en dat voeren ze bedoeld als voorzakelijke doeleinden op. Bijvoorbeeld als charterbedrijf, terwijl het eigenlijk privébezit is. Zo kunnen ze een btw-korting opstrijken van soms miljoenen euro. <lacht> ja, ze betalen alleen geen btw over zo'n jacht. <lacht> en, uh, ja, dat zien ze dan als een, als een soort ontduiking. Ontwijking is het natuurlijk, maar ja. Belastingdienst uh, heeft natuurlijk nergens recht op niemand's geld, maar gesjoemel met superjachten. Nou, dat spreekt u heel erg aan. Hè? Als je dan in je, in je Finex woning zit. En je ziet dat er mensen aan het zoomen zijn met superjachten. Dan zeg je pak ze, pak ze, pak ze. Geef dat geld allemaal aan mij. <laughs> uh. Ik hoorde zo'n discussie op de radio over de hondenbelasting. En ik begon al meteen van: ja, dat is niet eerlijk, want over katten betaal je geen belasting. Ja, Slaven, eigenlijk we gaan al altijd meer voor meer slavernij bij de anderen met slapen. En wat ze hier ook nog noemen is dat, ja, bijvoorbeeld mensen die rijken, die voeren de beveiliging van uh, kinderen en bedrijvenbeveiliging op als kosten. Uh, en ja, dat uh, kan, dat, kan dat dan wel als, als kosten opgevoerd worden. Uh, ja, kennelijk wordt ze hier door de overheid beveiligd voldoende. Ja, dan moeten ze eigen beveiligingen gaan doen. En dan kan ik ja, kan me voorstellen dat ze dat als, als uh, kosten declareren. Maar dat hele, het hele waar het mij eigenlijk om ging is het, uh, dat worstelen uh, in de titel. Want dat, de, de, de, de propaganda zit altijd in de titel voor de Hameler. En ja, het, het worstelen dat geeft eigenlijk het idee alsof de belastingdienst ja, ze hebben maar beperkte macht... En, uh, ja, ze... Of een soort heilige strijd aan het vindt... Ja, het is alsof het een soort gelijke strijd is ook. Alsof ze... bij een worstelkampwedstrijd heb je over het algemeen niet, niet één enorme grote goliath die een heel klein meisje in elkaar ramt. Maar dat is natuurlijk bij de Belastingdienst wel zo. Dus dat hele gedoe dat, het, dat ze worstelen met voefjes. Dat is natuurlijk wel een hele foute voorstelling van zaken. Want er is ook zo'n vent, die noemen ze de, ik de Jan de Broeverie van de jachtinrichting. Dus die kon de jachten heel mooi inrichten. En die had, geloof ik, hij had zijn hele huis had hij opgevoerd als, kosten voor, voor, uh, als onkosten in zijn bedrijf. Dus dat, uh, dat, dat zag de Belastingdienst als, uh, nou je hebt ons, uh, ons rechtmatige deel van jouw inkomen heb je, uh, ons ontnomen. En die stopte hem gewoon vier jaar in de gevangenis. ...en het is, het is niks geen geworstel... ...er is gewoon... Eh, ...als zij zeggen van we sluiten je op in een kooi... ...omdat je ons niet genoeg geld gegeven hebt... ...dan, ja, dan doen ze dat gewoon... En het, heeft, ...het worstelen dat suggereert... ...een soort, soort gelijke strijd... ...en zelfs alsof de, alsof de Belastingdienst... ...een beetje de zwakkere kant is... ...en, en meer macht moet hebben... Om deze foefjes aan te pakken. En dat vind ik. Uh, dat doen ze heel vaak. Dat zeggen ze ook bij. bij die schietpartij in Florida was het ook weer zo van. Ja, uh, we hebben eigenlijk te weinig macht, te weinig geld, te weinig resources. En uh, daarom zijn we onmachtig en we moeten meer macht hebben. Dus hun, hun, hun onkunde wordt altijd. Uh, ze gaan heel snel die kant op van we hebben meer geld en meer macht nodig. Dat, dat zit hier ook achter, vind ik. Belastingdienst, iedereen, iedereen betaalt belasting, zeg maar. Niemand houdt van de aangifte, doen. Um, maar het is ook een soort vaste vast collectiviteit. En als je dan inderdaad de mensen krijgt die, die heel veel geld hebben, die kun je zo wegzetten. En de Belastingdienst, wat een representant is van het collectief belastingbetalend tuig, uh, om het maar zo te zeggen. Uh, en, ja, het is gewoon verdeeld in de toch? Borstelen met de allerrijkste. Ja, dank je de ja, dat is wat ze zeggen. Ja, maar dat doen ze ook altijd bij, die, bij de Rolling Stones en dat soort bedrijven. die, die dan uh, een, een gunstig puntje zoeken om uh, via royalties in Nederland dan een bedrijf te vestigen. En dan een uh, ja, ruling hebben ze ofzo. zo. En dat doen ze altijd voorkomen van ja, het is, een, het is een enorm gevecht, een titanengevecht. En uh, ja, uh, Belastingdienst Delft dat onderspit tegen de slimme accountants en trucjes en proefjes oh, en zo. Maar het is gewoon. Ja, dit is niks trucje foefjes. Als ze willen, dan, dan flikker er gewoon iemand in een kooi, euh, omdat hij niet genoeg geld betaald heeft. En dan, dan, dan kan je alleen naar de overheid toe om bezwaar aan te tekenen. En die leven van dat geld, dus ja, dan kan je het wel schudden. Ja, dat zou het dus wel. Ondanks de scheiding der machten. Want, Eter, jij hebt natuurlijk niet alleen overheid, er is scheiding der machten. We zijn helemaal anders, allemaal onafhankelijk van elkaar. Begrijp dat nou eens? Ja, waarschijnlijk een machtig gesproken. Hè? Een berichtje over de EU. Nederlanders gaan meer betalen aan de EU. En dit is waarom? Betaal niks. Manier... <laughs> Vertel. Net wordt je afgepakt. Hè? Ja. Niemand betaalt net zoveel per jaar als wij. Wij zijn topbetaler. 400 euro per persoon per jaar. En dat onderbegroting gaat er met 100, 100 euro stijgen. Dus 25% omhoog. Ja, ze gaan dus de Europese leiders gaan uitvechten met elkaar. Dus het is, die gaan bij gaan elkaar uitvechten hoeveel de EU mag gaan uitreden tot 2028. En dat is dus ook, dat is dus een gevecht. hè Dus die belastingdienst die is al aan het worstelen. Maar deze uh, mensen die allemaal profiteren van, de Europese leiders profiteren, profiteren dus allemaal van dat geld dat ze mogen uitgeven. En die gaan dan met elkaar vechten hoeveel ze mogen uitgeven. Dus er is zeg maar een partij die wil meer uitgeven. En die vecht dan met een, met een andere partij in de EU die ook meer wil uitgeven. Het lijkt wel een uh, klosvoetbal. <laughs> ja. En daarom gaat het bedrag dat we per, uh, per persoon in Nederland betalen aan de EU, wat het hoogste is netto per, in heel Europa, 400 euro per persoon, dat gaat dan naar 500 euro per persoon. Want ja, toch allemaal sukkels hebben hier in Nederland. Waarom zou je er dan die 25% bovenop zetten? Ja, maar de illusie die wordt verkocht is dat jij hun gevecht betaalt, want je betaalt mensen. Dus je betaalt nog voor je te vechten ergens in een arena, in dit geval de Europese Unie. Het kunnen ook de Kuip zijn, Arena. Um, maar deze mensen zijn echt fucking slim. Want die liggen al ook koken snuiven en een beetje uh, seksfeest te houden volgens mij. <laughs> ja, het is ook een beetje alsof je... Je een heleboel uh, van die bloed, bloedzuigers op... wel in. Tenminste uh... jij ja, dus niet, maar de meeste mensen trappen daar gewoon in. Het is net alsof je een hele hoeveelheid bloedzuigers op je lijf hebt zitten. Nadat je in, in de Zuid-Amerikaanse rivier bent gebeland. En dan zegt iemand, ja die bloedzuigers zijn met elkaar in gevecht, in een worsteling. Hoeveel bloed ze uit jij mogen ruigen? Nee, wacht even, die lui zitten allemaal aan de ene kant en ik zit aan de andere kant. Ja, dat wordt altijd vermeden bij propaganda, dat je, dat je dat niet hoort hebt. Dat je denkt, oh ze zijn allemaal dapper met elkaar aan het vechten voor mijn belangen. En uh, de ene wil wat meer en de andere wil juist bezuinigen en uh, je hebt voor alles wat. Nee, ze wil natuurlijk allemaal budget omhoog. En de eerste zit is ook al erg, het lidmaatschap van de Europese Unie is voor veel Nederlanders al jaren vanzelfsprekend. Dus dan word je even geprimed van, uh, oh waag, er is anders over te denken. Dat dat lidmaatschap niet vanzelfsprekend zou zijn. Dan ben je een ex, een, een outcast, je bent een, een vreemde vogel. Maar stel jezelf eens de vraag, wat heb ik over voor dat lidmaatschap? Hoeveel mag het me kosten? Dus dat, dat is het enige waar je, waar je de vraag die, die mag stellen. Niet dat dat lidmaatschap ter discussie zat, nee... Je mag alleen maar vragen hoeveel mag het me kosten. En daar vechten de, de mensen die het uitgeven, vechten daar dan met elkaar over. Hoeveel het, het jaar mag kosten. Maar nou, uh, gelukkig worden we nog niet gevierd in het uh, kasteel van uh, het... de glatte speecher. Ja, ze leggen niet echt heel goed uit waarom vind ik de uitleg heb iets hebben, is uh, Brussel wil meer geld, namelijk 10% meer. Wel geven wel uh, weer waar het aan wordt uitgegeven, namelijk aan boeren en aan de ontwikkeling van arme landen, vooral in Zuid-Europa dus. En dat dus dan waar ons geld naartoe gaat. Maar ja, dat is wel raar. Want er staat hier inderdaad. van de Europese Commissie wil dus dat ieder land vanaf 2021 ruim 10% meer overmaakt aan Brussel dan nu. Voor Nederland is dat ruim 700 miljoen euro, maar bovenin staat, er staat voor Nederland heel wat op het spel, want niemand in Europa betaalt net zove netto zoveel als wij. Ruim 400 euro per persoon per jaar, dat bedrag kan in de volgende begroting nog met ruim 100 euro stijgen. Maar dat is geen 10%, 100 euro of 400 euro, dat is 25%. Nee, ja, wat zijn bedoelen is um, dat we bruto 10% meer gaan betalen, denk ik. Oh, we netto 25% meer. Ik denk het wel, ja, Dat mag bang voor wel. Volgens een Tsjechische Europarlementariër par was het al 500 voor Nederland. Dat hebben we zo gemiddeld. Ik heb weer op zoek hoe dat uh, precies zat. En bruto netto betekent dan... Uh, <laughs> dat is wel raar natuurlijk, want het is allemaal belasting. Ja, ja. Je betaalt dus bruto belasting en je betaalt netto belasting. Maar dan zien ze dat als uh, zeg maar als wij 500, of als wij 1000 euro geven en we krijgen 500 euro terug... dan zeggen ze nou, dan betaal je 500 netto. Maar je betaalt eigenlijk 1000 en die 500 die gaat naar een, een boer toe. Die krijgt dat als subsidie. Nou precies. En alle andere boeren krijgen het ook. En in feite ja. worden de boeren er niet heel erg gelukkig van. Want je krijgt een systeem dat mensen geld krijgen per beest dat ze produceren. En niet voor de kwaliteit of hoe het er leeft heeft of, of het vlees van goede kwaliteit is ofzo. En ze willen liever gewoon goed, kwalitatief goed vlees verkopen en produceren. In feite is het niet wat de boeren willen, maar het is wel het systeem waarin ze opgesloten zitten dankzij de EU. De EU, ja, de EU geeft natuurlijk ook heel veel subsidies voor het niet produceren van voedsel. Er zijn ook, in, ook uh, een heleboel boeren die krijgen gewoon betaald om hun land braak te laten liggen, zodat er geen overschotten ontstaan door de prijssubsidies. Wacht even, die logica ontgaat me even. Maar... Nou ja, ik weet dat mijn ouders, mijn ouders gingen een keer naar Frankrijk toe. De geschiedenis van de EU is dat ze natuurlijk uh, naar, uh, vanwege de landbouwlobby hadden ze, hadden ze minimumgrenzen vastgesteld. Dus uh, ja, melk mocht, bracht zoveel op en vlees zoveel en boter bracht zoveel op. En dat werd door de EU gegarandeerd. Maar wat dat resulteerde erin... ...dat er een boterberg ontstond. Dus op een gegeven moment was er een melkplas en een boterberg en een vleesberg. En dat was gewoon omdat er eigenlijk te veel geproduceerd werd door die, uh, door die subsidies. En wat ze toen gedaan hebben, zeiden: ja, we kunnen er eigenlijk niks mee doen. Je kunt het in de derde wereld dumpen, dat heeft ook zo zijn, zijn nadelen. Maar toen hebben ze, ja, eigenlijk wordt gewoon veel geproduceerd... ...maar we willen ook niet die subsidies afschaffen, zodat de markt in evenwicht zou komen... Dus wat we gaan doen is, we gaan een aantal boeren gewoon geld geven om niet te produceren. En dan verdwijnen die melkplas, die boterbergen en die vleesberg. En dat, daar zitten we nu. Dat is de loop van de geschiedenis. En dat ik weet, mijn ouders waren ooit een keer in een, in een boerderijtje in Frankrijk... en die boer die verbouwde helemaal niks. Die leverde alleen maar op subsidies. En die zei, ja, dan komt hier een vliegtuigje overzetten van de overheid... en die controleren dan of ik werkelijk niks verbouw. <laughs> en, en als dat zo is, dan krijg ik daar geld voor. Plan -eik. Wat doet hij dan de hele dag? Nou, toeristen zijn toeristen daar een, een huisje voor Oh, we gewoon extra bij verdienen natuurlijk. Ja, maar dit is, kunnen we binnenkort nog met een probleem komen, want ik bedoel de ik hoorde laatst dat um, Unilever ging zijn boterafdeling daar ging op bezuinigen over afstoten, want er werd minder boter gegeten omdat de mensen steeds minder brood eten, want ja koolhydraatarm is de trend. Ja, ze, gaat de EU ook weer in een probleem komen, want die hadden uitgerekend van, nou, de mensen eten zoveel brood en daarom moeten we zoveel boter. Uh... Ja, het is lastig, die plannen -economie. ja Anders ja. We krijgen je weer zo'n reclame die ongeveer tien jaar geleden had met Sven Kamer. Brood, daar zit wat in. Kunnen uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. we herinneren? Eet gezond, eten boterham. Van het voedingszetten was dat volgens mij, maar dat zit dus bij wel hele. Ja, dat is een en al lobby. Dat is een en al lobbyclubje. Ja. Uh, dat is allemaal Unilever eigenlijk. De reclameafdeling van Unilever. Hier past ook een het in En ik zag ook nog reclames van de Europese Unie uh, tijdens het terug alweer voor aardappelen. <lacht> ik weet niet <lacht> waarom dat. Blijk, blijkbaar eten we niet genoeg aardappelen in Nederland of zo. <lacht> maar dat was Misschien een, moeten ze gaan promoten dat je ze ook voor andere dingen kan gebruiken dan eten. Want uh, het is natuurlijk. Uh, ja, als mensen kolde willen eten, dan vallen dat soort dingen af. En dan, dan ze, ja, gebruik die aardappel iets als een, als een batterij kan je er bijvoorbeeld van maken. Als je er een stuk uh, zink en een stuk uh, koper in stopt of zo dan uh, krijg je een redoxreactie en heb je een batterij. Dus misschien moeten ze dat zo gaan Ik proberen. Ik kan ook natuurlijk gaan uh, stoken, is, uh, de, de suiker soms in alcohol. Uh... Kan ook. Je kunt er wat maken. Er staat hier ook in het artikel: natuurlijk mogen we in de berekening over de begroting de brexit niet vergeten. De Britten vertrekken uit de EU en zullen dus stoppen met meebetalen. Dat zullen ze voelen in Brussel. Want het Rijk en Verenigd Koninkrijk is net als Nederland een van de grootste betalers. En was een van de grootste betalers. brexit zal een gat slaan in de begroting van 13 miljard euro per jaar. De andere lidstaten moeten dat bedrag opbrengen. Dat is natuurlijk vreemd, want er is een land weg. Stel nou dat, dat alle landen behalve één weggaan, dan, dan zeggen wij dus eigenlijk, ja, de, de, onze begroting die kan natuurlijk per definitie niet achteruit gaan. Alleen Luxemburg zit nu nog in de EU, dus moet Luxemburg alle geld betalen die die andere landen betalen ervoor. En dat is natuurlijk onzin, als, als de Britten weggaan, dan wordt de EU ook kleiner, dus dan kan de begroting ook omlaag. Ja, maar misschien komt heel veel geld gewoon van de, van de Groot-Brittannië. Ja, ja, dat, dat is dus een beetje een de... netto betalen. Ja, precies. En de rest, de rest is eigenlijk alleen maar een kostenpot. Ja, op Duitsland en Nederland na nou, dan. Ik zou het gewoon anders verwoorden. De brexit scheelt Groot-Brittannië 13 miljard euro. Ja. <laughs> dat... ja, gek hè, dat ze daar zo'n artikel niet opkomen. <laughs> bij, bij nee, dat staat niet op de website van de NOS, nee. <laughs> ah, ja, dat valt nog maar te zien, want ze willen een afscheid... Uh, en, uh... Alimentatie hebben van de, van de Britten. Nou ah ja, van was... 100 miljard of zo. Dus dat is. Uh, eigenlijk moeten, moeten de Britten dan. Uh, ja, uh, het is het? 7, 7 jaar, 8 jaar. Voor, vooruit betalen. Ja, want de politici van Groot-Brittannië willen natuurlijk wel nog. Eigenlijk willen ze nog in de EU blijven, dus dan gaan ze wel in de markt blijven, maar niet officieel in de EU zelf. Ja, een beetje zoals Noorwegen of Zwitserland of zo, denk ik. Dat moeten ze dan zeggen: volgens oh, mij gaan we er nu toch gewoon in, want we hebben zoveel geld betaald. En conservatieven die schieten ook niet echt op, vind ik. Ja. Zijn we me niet verbaasd, als het helemaal niet doorgaat. Want dat is, het doet een beetje denken aan die Nederlandse referenda. Nou, van de hele tijd stegelen. Ja, we worstelen. We worstelen in het parlement. En uh, we worstelen in de senaat. En we zijn. Nee, we, hebben, we hebben naar het volk geluisterd. En we zijn heel erg uh, hard aan het worstelen. Nou. En, en dan, uh, dan twee jaar verder. Dan, uh, nou, we zijn uitgeworsteld. En uh, fuck you. We blijven er ook in. in. Lemmer komen met de soft bre Brexit. Hè? dan dus zijn ze wel een beetje uit, maar ook een beetje in, nog steeds erin. Ja, nou, nou is Nederland al bergen douaniers aan het aannemen. Om ja. vergiftigd uh, Brits voedsel tegen te houden. Uh, Britten gaan natuurlijk gelijk gebruik maken van de gelegenheid... Uh, om allemaal bedorven voedsel naar Europa te sturen. Dus de voedsel... Ja, maar die kunnen alsnog komen. Om een beetje mee te doen met die soft brexit. Dan uh, ja, kunnen ze softe dingetjes doen bij de douane of zo. Ja, weet ik veel. <laughs> je, je bedoelt, je kan nog wel werk vinden voor die douaniers. Ook als ze in Ja. In, nee. Ja, ik denk dat uiteindelijk Nederland 900 extra douaniers aanneemt, door de Nederlandse overheid, en daar ook wel weer belasting voor gaat opleggen om dat allemaal te betalen. En allerlei ondernemers gaat lastigvallen en, en consumenten die dingen vanuit het buitenland willen importeren. En dat dan Groot-Brittannië ook nog gewoon in de EU blijft, maar dat die douaniers dan niet ontslagen worden daarna. Dat lijkt mij... Ja, want het denk... is een soft, soft brexit en dan mogen al de dunjezen, weet ik veel, nog een dansjes doen als er iemand binnenkomt of zo. <laughs> ja, zouden ja, ja, ja. die mensen top. wel bezig worden. <laughs> ja, ik mij, denk hoor. niet dat je er ooit nog van komt cultivaat, vind ik Nee, uh, uh. Nee, maar goed, ja, het leger, hè, daar kan je ook natuurlijk wel nog geld verspillen als het dan D66 ligt. Ah, want dat moet nog groener, hè? Die, die kan pakjes zijn nog niet groen genoeg. Dat moet gewoon fluoriserend groen worden ofzo. <laughs> Ja, je, hebt bij, je hebt dat bij Amerika ook wel eens uh, gehoord. Dan heb je van die enorme uh, oceaan, ja, van die fregatten en zo, vliegdekschepen. En die varen dan op uh, synthetic biodiesel of zoiets. Dat is dan een helemaal organisch gemaakte bisodiol, die diesel, En die, uh, die kost al de 19 dollar per liter of zo. Dus dan heb je een enorm schip, wat enorm veel verbruikt. En die gaan ze dan met, die gaan ze milieuvriendelijk maken. Met milieuvriendelijke. Ontzettend dure diesel. Terwijl als die, als die diesel ontzettend duur is... dan kan je eigenlijk al, al zeker zijn dat daar heel veel milieu voor verpest is. Want er, er is gewoon heel veel energie in gaan zitten om die diesel te maken. Uh, en het is natuurlijk überhaupt al vreemd dat een vrug had... Uh, dat, dat het Pentagon, wat de grootste vervuiler is van Amerika... die, die het milieu van mensen continu aan het opblazen is... Dat die, uh, dat die milieuvriendelijk willen zijn. Dus ik, ik vroeg me af of ze misschien een milieuvriendelijke bommel wilden gaan gooien... van die, van die organische uh, ja, zenuwras en zo... Een atoombom die goed is voor het milieu of zo. Ja. <laughs> maar ja, het is, tu het is denk ik altijd zo dat als iets heel duur is, dan, dan is het dus milieuvriendelijk, onvriendelijker dan iets wat goedkoper is. Want dat die prijs die geeft eigenlijk aan alle arbeid die erin is gestoken om het te produceren. Alle moeite die erin is gestopt, alle energie die erin is gestopt om dat te produceren. Dus duur is eigenlijk per definitie milieuvriendelijk. En de prijsmechanisme is eigenlijk heel goed voor het milieu om te betalen, bepalen wat nou... Milieuvriendelijk is en wat niet, want ik heb wel eens begrepen dat je bijvoorbeeld het recyclen van aluminium blikjes, dat is economisch rendabel en van glas ook. Dus, dus, en de reden dat het economisch rendabel is, is ook omdat dat werkelijk uh, milieuvriendelijk is. Het is zonde om aluminium weg te gooien, omdat er al zoveel energie in opgeslagen is. Dus voor die aluminium blikjes en voor glas is het, is het wel degelijk nuttig. Maar, maar uit papier inzamelen of uh, organisch afval of zo, dat is, dat is niet, daar moet subsidie bij. En daar moet subsidie bij omdat het eigenlijk inefficiënt is. En eigenlijk is het milieu onvriendelijker. Dus eigenlijk geeft het prijsmechanisme heel goed aan wat milieuvriendelijk is om te recyclen en wat niet. Maar met het leger, ik bedoel ja, het bericht gaat over het leger. Gewoon weer op de fiets, hè? Net zoals in 1940. Toch, Johan? Dat kan een goed idee, ja. En dan uh, bang bang, uh, pinda pinda roepen in de heide staat hier bij militaire missies zijn nu veel fossiele brandstoffen nodig. Denk aan alle generatoren die elektriciteit voor kan met airconditioning werken en de brandstof voor voertuigen. Het kost niet alleen een hoop geld te aanvoeren naar de kampementen, het brengt ook risico mee, mee voor de missie. Ik weet nog dat er een bericht was, ik heb het niet naar voren gehaald, uh, over Afghanistan. de military's 20 billion, 20 miljard airconditioning bill. Ze hebben een, een rekening van 20 miljard aan, aan alleen de airconditioning voor de militairen die in Afghanistan zitten. En dat komt omdat ze alle brandstof ook nog eens invliegen met vlieg, uh, vliegtuigen. Dus ze hebben, ze hebben generatoren, die maken eens tijd voor de airconditioning en die generatoren draaien op diesel. En die diesel vliegen ze in met vliegtuigen. Oh jezus. Dus, dus, uh, dus uh, de, de ene verspilling naar de andere. Daar heeft volgens mij iemand voor gelobbyd. Kan ja. een boos zijn zeg. Die lagen, die vele Vietnam-gasten, die lagen daar gewoon in die, in die reisvelden. met bloedzuigers en al shit. Niks geregeld. Uh, tegenwoordig, als je soldaatje bent in de Verenigde Staten. dan heb je airconditioning in Afghanistan. Ja, het moet comfortabeler zijn, Nou, uh, uh, daar is vakbond natuurlijk voor gevochten En ze hebben ook. Uh, dat is toch dat verhaal van het benzinestation in, in Afghanistan. Uh, de Pentagon heeft dan 43 miljoen dollar uitgegeven aan een benzinestation in Afghanistan. <laughs> en dus, het uh, dus, uh, ja, is bijna geen controle op dat, op dat budget van de Pentagon. Want ja, dan rijdt toch het leger, dus uh, come and get it. Maar 43 miljoen voor. Uh, voor een machine station, dat is wel heel... Ja, daar zit iemand natuurlijk heel goed geld aan te verdienen. Dat is, dat is duidelijk. Bestaat bestaat nog. Het nog? Oh, ik vroeg me af dat machine station nog eigenlijk wel bestaat. <lacht> <Ja>. <lacht> Misschien is het inmiddels opgeblazen. <lacht> ja, het is Afghanistan, stand, dus je weet het nooit zeker. Nee. Licht ontvlambaar. Ja, maar, maar dat is ook zo. Ja, dat, dat, het bouwt natuurlijk dingen die binnen no time weer vernietigd zijn. Er zijn ook een heleboel vliegtuigen daar weg te rotten. Italiaanse vliegtuigen, ja... De, die, uh, ja, die hebben geen reserveonderdelen of zo. Dus die staan daar ergens een beetje. Ja, ze zijn nog vrij nieuw, maar staan er toch weg te rotten. Maar er is ook weer iemand die daar heel goed aan verdiend heeft. Dat is natuurlijk het mooie van als jij een ondernemer bent. Je gaat een beetje lobby bij de overheid. En je zegt: Ja, om ons bedrijf overeind te houden, hebben we toch een grote order nodig. En uh, ja, een paar vliegtuigen zou mooi zijn. Ja. Ah. Oké, okay, weet je wat, uh, pleuren maar ergens in Afghanistan en de woestijn neer... en dan, uh, dan uh, gooi je het onder het defensiebudget. Dat, zo zo raadt dat. Zo raad dat. Ik denk dat die... Maar deze vergulde zegt ook, uh, die, die, die Belhai, die dit uh, opmerkte... die zegt, wijst ook op de oorlog in Afghanistan. De NAVO liet zijn voorraden met vrachtwagens uit Pakistan komen. Toen dat land na een ruzie met de Verenigde Staten zijn grenzen dichtgooide... hoesten de voorraden via Rusland en Oezbekistan worden vervoerd. Nu de relatie met Rusland zo gespannen is, zou het lastig zijn weer zoiets te organiseren. Maar er is inderdaad een enorme bevoorrading, hoort erbij. Zijn ze niet op het idee gekomen van misschien moeten wij geen buitenlandse missies doen? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> dit, dit is het idee waar ze op komen. Als voorbeeld, als we het niet moet noemen, wel hij er vorig jaar gedaan aankoop van 2000 nieuwe vrachtwagens. Die rijden allemaal op diesel. Waarom is hij niet gekozen voor een aantal hybride, hybride vrachtwagens te kopen? Dus hij wil Tesla vrachtwagens kopen die er nog niet zijn. In een missiegebied als Mali kun je op het kamp via zonnepanelen iets tijd opwekken zodat je minder brandstof hoeft in te voeren. Uh, heel, als het dan niet lukt om je gewone auto zonder, zonder energie te laten draaien. Dan, dan denk ik dat het een vrachtwagen. Dat dat een helemaal flinke opgave wordt. Hè. Ja, ik gooi hem er even in. want Ik zat erover na te denken. Eh. Uh, Vietnam en uh, Afghanistan. Gooi hem erin. En airco. Kijk. De tijden van Vietnam, je had non en journalisme journalism en uh, veel dienstplichtigen die die kant op gingen... en met de verhalen terugkwamen. Dus you got some public outrage. Um, er is nog een leuke film over, The Post. Ik moet hem nog zien, maar... Voor wat ik hiervan van, van merk inderdaad... als, als inderdaad die, die cyborg-soldaatjes van tegenwoordig... met de night goggles en al die shit die ze bij zich dragen... en ze kunnen zichzelf eigenlijk gewoon positioneren... aan de hand van een GPS-dingetje... Um, het is voor hun een, een, een veel meer surreële ervaring geworden, eh, oorlog. En daardoor eh, komen die lijst straks mee weg. Want in Vietnam was daar. Daar was echt, ik heb daar, ik heb er recentelijk, een jaartje geleden of zo, ben ik nog eens een keer even, langs twintig documentaires gegaan van hoe ging dat, weet je, hoe ging dat in de media? Wat was de operatie? Hoe, hoe werd daar gehandeld op het vasteland van Vietnam? Hoe, hoe was die oorlog in, in uh, vergelijking met wat je nu nog hoort over Afghanistan of Irak, wat daar gebeurt? Je hoort via de mainstream niks meer. Ja, dat hebben ze helemaal dichtgesmeerd, Want het was toen natuurlijk dat de bodybags en die foto's van zo'n Vietnamees die doodgeschoten werd. Mm. Uh, en een meisje met van de die, die er vuil eraf gepeld is door de, de. Dat was natuurlijk de domper van de, oh, wacht, we zijn niet de good guys. En... Uh, ophouden met die toestand. En dat hebben ze nou helemaal gefilterd. Dus je, er, komt geen, er komen geen beelden meer uit en Als er beelden uitkomen, zoals met die Abu Ghraib... een gevangenis hebben waar gemarteld wordt... en er is iemand die lekt dat. En uh, ja, wat die, met die Chelsea Manning gebeurde ook... die worden gewoon gelijk helemaal aan... aan uh, Helemaal gemangeld door het systeem, zodat, uh, ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Ze zetten even een vlatte achter, zetten ze zo'n uur op van nou dit is Bradley Manning. Die lekte uh, een video over een helikopter die een aantal uh, mensen hebben en, uh, en kinderen aan gort schoot. En uh, kijk, uh, we hebben hem nou helemaal vol met hormonen gespoten en de grootste wens is nou om uh, een vrouw te worden. Ja, die, die wordt gewoon even, ja, even platgebalsd door het systeem, zo iemand. Dus ze zorgen dat er media technisch gezien gewoon ja, niks gelekt wordt of zo. Eh, weinig omhoog gelekt wordt. Daar zitten ook achter Julian Assange aan, denk ik. Maar tot... ja, Het is zelfs nog zo dat die, uh, die Chelsea-mening door veel Amerikanen wordt gezien als een soort van landverrader. Die gaan ja. niet tegen, tegen hen of haar zich richten. Dat is zo'n... Ja. ja, dat is helemaal ongelooflijk. Oh. Die laat je dan de waarheid zien. En dan, dan noem je dat een lotparader. Nou, dus, uh, ze, die... willen ze willen de waarheid ook niet zien, denk ik. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de publieke opinie van de mensen over dit soort figuren, jullie Julian Assange, maar ik zie het wel als het is, het is een mediafiguur, weet je. Um, even de, de, de oude conspiracy mind, die al een tijdje wat rustiger is geworden. Uh, naar, naar voorhalen, wat, wat, wat communiceert het, zeg maar, want je hebt het wel eens over Peter, dat je die berichten ziet en je leest die woorden, dan probeer je te duiden van wat was de propaganda mechanisme hierachter uh, dan is uh, de Rel en Abu Ghraib en um, ook uh, de Assange en de Bradley Manning, Chelsea Manning uh, verhaal uh, is, een is gewoon heel interessant om naar te kijken voor mij, uh, de manier waarop ik naar media kijk. Um, het, het, het transgender gebeuren wordt gecommuniceerd, wat ik een heel vreemd ding vond. Uh, Assange lekt een hele, hele boel, maar niks belangrijks. Nou... Ja, die hele Podesta mailt en die DNC... Weblog. Ja, volgens mij zijn wel belangrijke dingen gemeld. Ja. ik heb ook, ook op een weblog geschreven dat toen dat gebeurde, zeg maar... ...de overheid, zoals we die kennen van vroeger al, dat die steeds meer buiten spel konden staan. Want er wordt steeds meer op straat gegooid, steeds meer gelekt. Het is af te wachten of een goede ontwikkeling is of niet. Wie grijpen er dan de macht, weet je? Waar zit die dan? Maar ik heb dat toen op die manier met interesse bekeken. Zo van, oké. als ik in conspiracy-mine denk, dan kan je ook wel zeggen dat dat Assange voor de Trump-campagne heeft gewerkt. Maar voor de rest is ik geen conspiracy... Nou ja goed, ik, ik zeg ook, het is meer die mindset die zegt zo van oké, okay, hoe, hoe, hoe duiken deze figuren in één keer weer op? Het worden een soort publieke helden. Nou je moet er heel erg mee uitkijken, dat denk ik ook wel van inderdaad Snowden en Assange wat, wat daar precies achter zit. Want er zijn natuurlijk binnen, binnen zo'n hele grote overheid zijn er verschillende facties ook die elkaar ja, de, naar leven staan. Ja, dat zie je nou bij... In Amerika ook dat ja, Trump gewoon de CIA, aan, CIA aanvalt. En dat is eigenlijk bijna ongehoord dat de president de CIA durft aan te vallen. En dat werd ook gezegd van nou, dat zou ik echt nooit doen. Dat er zijn echt de, de tientallen manieren waarop die lui je terug kunnen pakken. Dat, dat, uh, ja, dat durft bijna niemand te doen. Maar dat zie je toch gebeuren en de FBI krijgt dan nou ook. Uh, daar gaat ook de, de bezem doorheen lijkt wel. Dus ja, je kan je afvragen of bijvoorbeeld de NSA en de, en de CIA een beetje met elkaar aan het, aan het stoeien zijn hierin. Want ja, die, iedereen wil natuurlijk een informatievoordeel hebben. En de CIA die was eigenlijk altijd van het spioneren en het chanteren en het en regime change. En nu heb je opeens de NSA die luistert iedereen af en die krijgt dan ook een informatievoordeel. En ik kan me voorstellen dat ze bij de CIA niet zo blij mee zijn. Dus ja. Het kan best zijn dat ze dan zo'n zo figuurtje uh, bescherming bieden om, om dit te lekken, zoals Snowden. Maar ja, dat is allemaal speculeren, je weet het niet. Moeilijk om wat over te denken. Ja, ik denk dat het goed is om over na te denken. Ja, ja daar ja, ben ik een beetje eens. Je, dat je dat, moet er altijd een dat, beetje sceptisch blijven. Even kijken van hoe lopen de lijntjes op deze wereld. Dan Waarom dat? komt dit opeens in het nieuws? Waarom, uh, ja. Ja. Maar ik vind het, dat daalt wel een beetje af. Uh, uh, deze Bell High zegt over Defensie ook. Ja, voedselvoorziening. Dat is ook een punt. We vliegen, vliegen maaltijden gekoeld naar Mali toe. En dan warmen ze daar weer op. Waarom laten we TNO en de Universiteit van Waringen niet uitzoeken of het mogelijk is om in Mali, bijvoorbeeld, ter plaatse voedsel te kweken? Dus dan worden het een soort boer, hè? Dus je vliegt daar militaire en die gaan daar dan de boer, uh, ja, voedsel verbouwen en de geiten kweken en zo. Die gaan ze dan zelf slachten ook en dan gaan ze zelf van eten, dus het uh, wordt er een hele... Kolonie wordt het eigenlijk. Ja, maar zo gebeurt het vroeger trouwens. Hè? Ik bedoel, in, de, in de tijd van Napoleon heb ik het over. En daarvoor. Zij gingen uh, 200 kilometer verderop en je zet daar je kampement op en je verbouwt daar aardappels. Of dingen die snel groeien, zo deed Napoleon dat. En uh, er werden velden aangelegd, er werd kamp opgezet. En er werd naar water geboord in de grond. En uh, ja, zo kon het leger zichzelf voorzien in, uh, in alles. Ja, dus je had er niet koolhydraatarm zeg, jij die Napoleon. Die nee, die nee, nee, nee, nee. Napoleon heeft de aardappel. ...door heel Europa gebracht, hè? Maar ja. nou, dat was ook Mars die de kans erop heeft, de, de bij heeft geholpen. Uh, dat was uh, margarine. En dat heeft Napoleon ook een hoop goed gedaan. Uh. Ja, maar het was natuurlijk ook denk ik veel van die oude militairen. Die zouden naar een gebied gaan. En dan zeggen ze tegen die boer van. Hé, hey, uh, we zien dat jij een voedselvoorraadje hebt. Uh, dat heb ik nodig denk ik. Dat was de goedkope manier. Dat was de goedkope manier, Ik denk als dat je hoofd eraf gaat. Dan heb je dat voedsel toch niet nodig. dus uh, yeah. Ja, uh, dat mislukte het en uh, daar gingen ze waarom. Ja. <laughs> het schijnt dat die, dat die uh, Kublai Khan ofzo, of die Genghis Khan, ik weet niet welke Khan het was, maar even die Mongolen, die hadden echt uh, houding van nou, ik snap niet waar die boeren mee bezig zijn, want ja, die zitten een beetje in de grond te broeten en als je voedsel nodig hebt, dan, uh, ja, dan pak je gewoon zijn boerjaks, zijn kop eraf en je, je had zijn voedsel. En dat is natuurlijk... En een niet duurzame manier van naar voedsel komen, waardoor je wel je rijk enorm moet uitbreiden. En, uh, wat, misschien dat daarom het rijk van Genghis en Kublai zo enorm groot is geworden, omdat ze gewoon enorme roofbouw pleegden door steeds boeren te vermoorden en dan moeten ze weer een stukje verder trekken, want dan is er geen voedsel meer. Uh, uh, is er is wel sprake uh, van een rijk. Ja, uh, ja, dat is het voorbeeld van een overheid. Ja. Ja, ja. Niet te duurzaam. is <laughs> ja. weet je. Het is, het is een... een, een, een, een hoe, hoeveel... Ik weet de getallen niet. Met hoeveel man waren die Mongolen hier? Dan stonden ze voor wenen en werden ze teruggehaald omdat de grote leider dood was. Dat is wat Met hoeveel stonden ze daar? Nee, 50.000, ja. 100.000. Ja, zij hadden de controle over dat gebied. Dat was, dat was wat telde uiteindelijk. Volgens mij is vooral van dat er gewoon van een grote aanval was. Worden, die trok door naar Wenen. Die... Het kan ook zijn dat Wenen een vijand nodig had om meer belasting te dat kunnen hebben. Dat is een beetje man. <laughs> ja. Je kunt je voorstellen. Dat is heel, helemaal niet geweest dat ze, dat ze daar de belastingdienst hebben ingesteld of zo. Waar ze allemaal maar volgens mij waren het de Turken trouwens die voor Wenen stonden. Maar, uh... is echt genoeg. Ja, je ziet wel heel veel dat er soldaten achterbleven. Dat zie je ziet met Alexander de Grote ook. Die ging natuurlijk helemaal naar India toe met zijn leger. En die en, en heeft een spoor van, uh, van blonde mensen achtergelaten. Omdat die soldaten overal. Uh, ja, wat uh, vruchtbaarheid rondstrooide. Dat, dat, ja, ja dat is Alexander. Ja. Ik heb het hier over geen dus. ja, nou ja, ik denk dat al die, al die veldtochten van die generaals... Uh, ...een beetje hetzelfde in elkaar zaten. Hetzelfde uh, technologisch voordeel. Dat, dat zie je bij de Mongolen. een technologisch voordeel. En, uh, en Alexander had ook een technologisch voordeel. En dat gaan ze dan inzetten om van alles te veroveren. Ja. Maar in ieder geval, de Nederlandse Defensie gaat dan naar... een technologisch nadeel toe, want die zitten heel erg met milieu zijn ze bezig dus en uh, zegt, ja je kunt redeneren staat er hier dat zware gepanzerde voertuigen een betere bescherming bieden, dat, dat, dat zou een redenering kunnen zijn maar als het beschikbaarheid van brandstof in een gebied het grootste risico voor moet je misschien lichtere materialen gebruiken dus uh, straks zijn onze soldaatjes of uh, hun soldaatjes, die zijn niet meer uh, beschermd omdat uh, vanwege de Kyoto protocol uh, gebruiken uh, de de knokken. Het zijn wel soldaten. Kom er, op. En er staat, er staat oh. hier ook. Uh, Gewoon op de fiets en knokken. Er staat hier voormalig, uh, uh, uh, voormalig commandant van de strijdkrachten, Ton midden wordt aangehaald. En die heeft gezegd dat klimaatverandering mogelijk een oorzaak is van conflicten. Bijvoorbeeld in de Sahel. Laten we, laten we het klimaatprobleem dan niet verergeren. Terwijl we met de militaire missie stabiliteit proberen te brengen. Dus dan hebben ze concluderen: ja, we gaan daarheen, hebben ze zichzelf verteld, om stabiliteit te brengen. Maar omdat we daar met onze dieseltruc rondrijden, maken we het klimaatprobleem erger. En dat was de, de roet-oorzaak van het hele conflict. Dat, uh, zij zien uh, Syrië, geloof ik, ook als een klimaatconflict. En uh, ja, dat, uh, <laughs> dit soort verhaaltjes uh, vertellen ze meugens zichzelf. Volgens mij heeft hier iemand voor lobbyen, maar, uh, Ja. De zonnepanelen verkopen. Ja, ja, ja. Dat is shit. Maar dan gaan nog even verder. We komen weer even terug bij de banken. Ik zie hier een berichtje over het ING. Die heeft iets fout gedaan. Uh, wat hebben ze fout gedaan? Ja, witwassen. Uh, oh jee. De falende compliance van de ING. Want uh, ja, er, er is. Het gaat om de telecomdrijven Wimpelkom en Telia Sonera. En die hebben met justitie in de VS Nederland voor opgeteld 1,6 miljard een schikking getroffen. De, een schikking, dat heel. Uh, ja, dat klinkt heel vriendelijk. Alsof dus, uh, ze zijn om de tafel gaan zitten. Ze zijn niet aan het worstelen zoals eerder. Nee, ze zijn aan het schikken. Dus uh, ja, ze ja, dus een beetje handjeklap doen en dan komen we samen. Schamen komen we er dan uit op een bedrag van jullie moeten ons 1,6 miljard betalen. En daar is natuurlijk iets achter van, als je het niet doet, sluiten we je in de kooi op. Dus daarom wordt dat betaald. En dat gaat over hun rol bij het betalen van smeergeld aan de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimor, Karimova. En, en ja, dat, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar... Het Zweedse Teleo Sonera maakte bijvoorbeeld in 2008 9,2 miljoen over op een Nederlandse ING-rekening... van zijn dochter Teleo Sonera, Oezbek Holding. En via ING ging dat bedrag voor naar de Letse Parek Bank... Parijks bank op een rekening van Takiland Limited in Gibraltar waarvan de Oezbekse dochter de, toen de begunstigde was. Dat was een steekpenning. Er was een steekpenning uh, waarschijnlijk die gegeven is aan die, aan die uh, president daar van uh, Oezbekistan om een bepaalde orde te krijgen. En ja, ik vind dat onzin. Je ziet, je ziet dat overal, dat die overheden zich enorm druk maken over omkoping. Terwijl ja, als je ergens zaken wil doen en je moet een, een politicus omkopen, ja zo gaat dat gewoon. Trump heeft dat zelf ook gezegd als zaak, wel, je, je moet een heleboel geld in hun mond stoppen en dan, dan laat ze je met rust eigenlijk. Dat is de gunstigste val, geven ze je een voordeeltje. Maar hier is er, ING wordt wetschending verweten door ongebruikelijke transacties niet of voldoende te melden en geen of onvoldoende onderzoek te doen naar haar klanten. En het was namelijk zo dat de ING heeft uiteindelijk wel zelf die ongebruikelijke transacties gemeld, maar dat deden ze pas nadat de FIOD daarover vragen had gesteld. Dus dan telt dat niet meer en dan moet je gewoon nog 1,6 miljard betalen aan de overheid. En dat heeft ook nog te maken met, uh, het heeft dossier met vertakkingen naar verwante strafdossiers. Zoals die tegen de Ataliaanse goksyndicaat, de leider Ruby Dos Santos en voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao, Gerrit Schotten. Ja, het is allemaal, uh, Ja, ze hebben gewoon even niet goed oplet, waarschijnlijk. En hij had er iemand een rekeningetje geopend en dat geld, daar heeft een bedrijf heeft geld overgemaakt aan klant. Of naar de, niet naar een klant, maar naar een president, zodat zij hem een order kregen. En dat doen ze inderdaad heel moeilijk voor de Nederlandse over overheden en, en, en de, de Westerse overheden. Als er als een bedrijfsmeer geld betaalt aan de buitenlandse overheid. En dat vind ik eigenlijk vreemd, want, nou moeten zij dus 1,76 miljard boete betalen aan de, aan, de, aan de Amerikaanse overheid, is dit dan waarschijnlijk. ...voor het betalen van smeergeld aan de Oezbekse overheid. dus Eigenlijk is het is de redenering van de, van de westerse overheden dan... ...als we jou betrappen als bedrijf... ...dat je een, een, een steekpenning geeft om een order binnen te krijgen aan een politicus... ...dan willen wij minimaal tien keer zoveel hebben. Uh, en dan moet je ons ook een steekpenning geven. Je moet, als je hun een steekpenning geeft, moet je ons ook een steekpenning geven. En dat wordt dan ja, fraude genoemd als je dat niet doet. Als je alleen aan de buitenlandse Oezbekse president steekpenning geeft, en niet aan de 1,76 miljard erbij aan de, aan de, de VS-overheid. De VS en de Nederlandse overheid samen. Maar wij krijgen ook wij krijgen bij mijn bedrijf ook allemaal van die anticorruptiecursussen. En er wordt ook bijgezet: ja, je wil je, je productjes in uh, Indonesië invoeren, maar de douane doet het moeilijk. Mag je die douane uitnodigen voor een. Uh, voor een voetbalwedstrijd. Uh, als dat de uh, zaak wat vermakkelijk Nee dat mag dan niet. Uh, want dat zou, een, uh, dat zou corruptie zijn. Terwijl ja. Het is dit iets als een korting geven. Als je een korting geeft. ja Het is natuurlijk fout. Omdat zo'n politicus. Die hoort daar niet tussen te zitten. Tussen de, tussen de verkoper en de klant. En deze telecombedrijven. Die willen gewoon hun spullen slijten daar in principe heeft die overheid daar er niks over te zeggen. Maar die overheid zit wel met alle wapens die dat tegenhouden. En die hebben dan kennelijk wat geld nodig om dat te voorkomen. Ja, dat wordt dan corruptie genoemd. En, en wat, wat die overheden dan beter kunnen doen, is gewoon zeggen... Nou, het uh, heet nu geen steekpenning meer, maar het heet een vergunning. Je moet nu een licentie hebben om heel ons zaken te doen. Nou, en dan uh, steekt hij dat geld ook in zijn zak. En dan is het allemaal uh, officieel en uh, dan heet het geen corruptie meer. Alleen zal het dan niet naar zijn dochter mogen. <laughs> Ja, daar is ook wel een oplossing voor te willen nemen. <laughs> Want dat, dat is in zijn land, dus daar kan hij uh, van alles mee doen nemen. Maar ja, dat is het hele verhaal dat ze zeggen van, nou, laat zo'n wereldkaart van allerlei corruptie in de wereld. En dan zie je dat Westerse landen hebben heel weinig corruptie en uh, ja, andere landen hebben heel veel corruptie. Maar het is nog steeds dat als een ondernemer een flesje drank wil verkopen in zijn restaurant, dan moet hij in Nederland een hele dure vergunning kopen. En in China moet hij dan een lokale politieman omkopen. En dan zeg je, ze, ja dat ene dat is corruptie en het andere dat is uh, een vergunning. Maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde, je moet de overheid betalen om niet lastiggevallen te worden als je een flesje drank wil verkopen. Ja. En, uh, ja, en waarschijnlijk is het zelfs goedkoper als je de lokale politieman om moet kopen vanuit een ondernemersperspectief. Maar het is natuurlijk altijd raar dat ze het corruptie noemen... ...als het geld niet direct naar de bovenste pipo in het machtsapparaat toe gaat... ...en dat, dat die dat dan uit mag geven. Maar als het ergens strandhalve bewegen, dan is het corruptie. Of bij een dochter, ja. Nee, goed, dan gaan we nog even verder met de berichten waar nog een paar berichtjes liggen. Ik uh, zie dat de dochter van de staatssecretaris, uh, meneer Blokhuis, die is uh, overleden op 18-jarige leeftijd. Ja, dit is natuurlijk een tragie voor de man zelf en uh, voor de familie. Ja, maar uiteraard. Ik vraag me er wel af waarom staat dit op nu.nl dat een staatssecretaris, wat al een, een adjudant, adjudant minister is, het is al geen... De tweede minister En dan is zijn dochter overleden en dan wordt dat nieuws. En dan wordt het, Julia wordt als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje beschreven. Een hele grote foto erbij. En uh, er staat ook bij dat ze in het centrum van Utrecht... een ernstige uitvalsverschijnselen had. Waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte. Waarom moet ik dit allemaal weten? Waarom? Het is een soort celebrity toestand. Uh, waar ik... Uh, ja. Ik vind, ik vind het triest dat... Zelfs een staatssecretaris zijn privéleven nieuws is. Ja, dat heb ik ook met, met bedoel, met, <laughs> uh, iemand die liedjes zingt op de radio. Ik bedoel, Marco Bassato, ja, hij kan leuk zingen, maar uh, als er iets in zijn privéleven gebeurt, wat de fuck? Hoe who, who de Ja, Ik kan me nog iets meer bij bevoorstellen me dan bij een staatssecretaris. Mensen zijn wat meer begaan bij muziek en... Um... Ja, maar dan gaat het eigenlijk alleen maar om het liedje. En wat degene die zingt... Uh, ja, ja wat, wat hij verder in zijn privéleven doet... Uh, dat, dat maakt mij verder geen fuck uit. Toch? Ja, maar het, het is tenminste nog echt een celebrity. <laughs> maar Paul Blokhuis heb ik nou pas van gehoord dat hij bestaat. Celebrity heb ik ook nooit begrepen, ja. hoor. Dus, uh... <laughs> er is een weinig verschil tussen politici en celebrities. Uh, ik heb dat ook al bestudeerd. Zo van, ja, goh, makes celebrity een celebrity... Weet je, het is de publieke opinie. Ik weet ook niet waar het persbericht vandaan komt, hè? Waar. Uh... ...waar die dood wordt, uh, wordt gemeld bij de pers. Ja, komt van hemzelf. Ja, zit er nog iemand achter die heeft denkt van, een, van... Heeft die familie een persbericht uitgedaan? Ja. <laughs> Dit kunnen we mooi gebruiken om in het nieuw te komen. De lancering van mijn carrière of zo. Ja, ik weet het niet. Ik, ik weet niet hoe die mensen dat... Hij uh, is van de ChristenUnie. Misschien de PR-man van ja. de ChristenUnie. Hij tussen verwerking en lijkpikkerij in... Zo. die gast van, uh, van de PvdA, die, die, die Beel koning, die heeft toch ook uh, zo'n gehandicapt kind wat hij gebruikte voor uh, PR-doel 1. Ja, ja ik ja, die heb er altijd mee aan gezeten, de nee, nee, gehandicapte zetten, maar uh, van de PvdA ook trouwens. Uh... David wil nog wat zeggen. Deel, David... Het was hoe heet hij die... Samson, maar dat maakt het verder niet uit denk ik. Oh ja. Het ja. altijd heel zielig is dat. Mm. Ja, goed. Maar we hebben weinig tijd. We moeten snel Op. verder. Dan gaan we even naar ah. het volgende bericht toe. Brits uh, Britse TV-programma um, bewijst dat de Nederlandse overheid extremisten in Syrië uh, financiert. Ah. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk al bekend. Maar hebben de vrije Syrische politie werd opgericht... ...na de opstand de Syrië in Syrië om orde te brengen in delen de van het land. Die werden gecontroleerde oppositiegroepen. En uh, helaas wordt daar ook nog het Adam Smith International... HSI runt het project uh, genoemd. Adam Smit is natuurlijk uh, een vrije marktdenker. Wiens naam hier helaas voor misbruikt wordt. En, en uh, die politie die werkt samen. Blijkt samen te werken met rechtbanken. Die standrechtelijke executies en martelingen uitvoeren. Wordt contant betaald. Politie, nou, dat weet je natuurlijk gelijk al. Net geen bitcoin maar contant betalen. dat is natuurlijk. Uh, en wordt vervolgens gedwongen geld over te maken aan de extremistische groepen die het gebied controleert. Politieagenten worden uitgekozen door extremistische groeperingen die het gebied in handen heeft. Overleden en fictieve mensen staan op de loonlijst van de politie. Daar, daar, daar ga je belastinggeld naartoe. En vandaag heb ik nog te horen gekregen bij de notaris... dat zij mijn geld gaan overmaken naar de overheid... die daar allerlei goede dingen mee gaat doen. En dat is dan dit soort politie in Syrië steunen... die standrechtelijke executies doen... en geld naar extremisten overmaken. Ten eerste is het, uh, de, de Nederlandse overheid geeft toe dat het uh, belastinggeld deze politieagenten tussen aanstekend uh, betalen. Maar hier staat dus, de Noor-Al-Din-Al-Zinki-beweging is in de afgelopen paar jaar meerdere keren in verband gebracht met breedheden. Waaronder de onthouding van een 15 jarige Palestijnse jongen in 2016. Dus ja, dat, dat, over dat soort dingen gaat het. Naast het overhandigen van een deel van het Britse en Nederlands hulpgeld aan Zinki werkte de politie ook met een zinki richtbank voor uh, door wetsvoorstellen te schrijven, mededelingen te doen en criminelen naar het hof te brengen. De politie-samenwerking is voortgezet ondanks beschuldiging van folteringen en standrechtelijke executies. Dus het is niet dat de overheid het alleen niet kan controleren. Er zijn folteringen en standrechtelijke executies bij uh, betrokken. En er is ook zo'n voorbeeld van een jongetje die onthoofd is. Er was ook nogal wat over te doen. Ja, zo'n klein knulletje die, die werd gewoon voor video onthoofd En dat bleken dus ook mensen te zijn die, die van mijn belastinggeld betaald hadden. Ja, goed. Maar we gaan even goed gaan verder. Uh, ik zie hier ook een paar mensen... Oh, dit zal niet uit Syrië komen. Dit komt uit Spanje. Uh, rappers. Uh, rapper gaat de bak in omdat hij iets over de Spaanse koning gezegd heeft. Mag ik ook. Die gewoon een daar is geweest. <laughs> Ja, ik heb het bericht helemaal niet gelezen, maar ja, als je dan toch drie uit de bak gaat. <laughs> nee, dit zijn, uh, dit zijn lui van de 1st uh, of October Antifa Resistance Groups. Dus daar moet je het uh, zoeken. Ik dacht dat, dat uh, Johan dat al ongeveer ingeschat had. Ja, vanwege de man met de apenmasker op de achtergrond, dat zal wel uh, links naar gisteren zijn, ja. Uh. En dat is uh, de beweging die bekend staat als Grapo. En de baskische uh, Bas afscheidingsbeweging Eta. En uh, deze liedjes, daar uh, werd uh, uh, koning Philippe VI en zijn familie uh, bedreigd, werd hier gezegd. En uh, de rechters die zeiden van ja, het hele freedom of expression and artistic creation, dat, is, uh, dat geldt niet. Want dit is extreem provocatief, allegor allegorical en symbolic. Dus, uh, uh, de Onnoordig concluderen. Zei je? Absurd rechter dat concludeert. Dus, het is wel gewoon kunst, weet je. Ja, er staat hier de undoubted, laudatory, de lofttoon lo lo lo lo van support voor Grapo en ETA. Dat, is, uh, ja, dat was genoeg gereden om... Dat gaat verder dan de expressie uh, van politieke doelstellingen en solidariteit met gevangenen... Of camaraderie born voor een uh, uh, verwantschap met een ideologie. Dan mag het nog wel een liedje, maar uh, nee, dit ging wel uh, te ver. Het is ook uh, een van de lyrics stond uh, bijvoorbeeld, the king has a date in the people's square. Dus hij heeft een afspraakje in het uh, Centrale Plein. A noose around his neck that will feel like the weight of the law. Een, een, een uh, strop om zijn nek die zal voelen als het gewicht van de wet. En Daar hadden we hadden het nog over, zo gaat het altijd. Je gaat het drukken en op een gegeven moment is het volk dat is shit beu en dan hangen ze hem op. Maar ja, ik snap dat... niet, uh, hebben ze dat kennelijk willen ze dus dat proces uitstellen of zo? Ja, dat, dat, dat is een apart, uh, een apart dingetje. Ik bedoel, het is de normale revolutie. Maar ja, Er is een koning en op een gegeven moment is het volk het zat, komen wat nieuwe ideeën, nou, dan hangen ze hem op onder de guillotine. Weet je? Nou, ja, is... goed, ja. Inderdaad. In komt al die boeddelen. Jij de wit. Ja. <laughs> ja. Maar er staat hier ook nog: uh, Let's make uh, Let's make Urdangarin work at Burger King and Princess Elena apologize for being illiterate and not studying in Cuba. <laughs> dus ze dus willen dat, dat een van die kinderen dan de Burger King moet werken en dat de prinses haar verontschuldiging moet aan. Bieden voor het analfabeet zijn en niet werken in Cuba. Dus uh, ja, dat zal de doorslag hebben gegeven, dit soort grove blederingen. Ja, ik erger me zowel aan dom links als dom rechts, wat dat betreft. Hm. Maar, uh... maar dit is natuurlijk ETA en de Basque toestand. Dus dat, uh, dat leuk toch? Maar ja, dat, die ook... zijn, dat ja. zijn nog van die splinters eigenlijk, die van het Spaanse Rijk afvallen, denk ik. En net zoals als Schotland en, uh, en Ierland nog van die splinters zijn die van het Britse Rijk afvallen. En koning had in feite dus ook gewoon kunnen zeggen van uh, bedankt jongens voor de waarschuwing. Had ook... <laughs> Ja. <laughs> dat is een bakje. <laughs> <laughs> dat twee je hebben zitten ja. <laughs> uh, uh, ja, maar dan gaan we naar de wortel toe. Ik zie hier een wortel staan, een uh, wortelteken, wiskundige teken dan. Hè? Precies, dat heeft te maken met uh, een enorme hysterie in uh, Louisiana. Er is namelijk twee weken geleden een uh, schietincident geweest op een school in Amerika. En je ziet altijd als er zo'n incident gebeurt, dat het aantal uh, heldingen bij de politie, van mensen die misschien iets van plan zijn, opeens uh, omhoog gaat. Dat mensen opeens bang zijn dat er weer iets gebeurt. En in dit geval waren er mensen die dachten dat iemand een pistool aantekenen was, terwijl die gewoon een wiskundeopgave aan het maken was, door de middelbare school. En uh, ze zijn echt zo in paniek geraakt. Eén iemand heeft de politie gebeld, en degene die de politie heeft gebeld, kreeg uiteindelijk de politie op bezoek... omdat ze dachten dat hij een bedreiging was. En hebben ze gewoon... een hele huiszoeking gedaan. En uiteindelijk hebben ze geconcludeerd dat er helemaal niks is. Ja, ze hebben geen wapens gevonden. Helemaal niks. Dus er is ook uh, geen dreiging. En dat de weten word ze niet. Oh me. Ja, ongelooflijk. <laughs> Het is echt een top... Ja, topgekkigheid. Ja. Maar dat betekent dus dat er iemand was... die heeft gezegd, jongens... er is iets aan de hand. En... Het huis op diegene werd doorzocht. Dat werd opgevat als een bedreiging naar de politie. Terwijl het een waarschuwing was. Tenminste, zo was het bedoeld. Het is al eerder gebeurd natuurlijk dat er uh, een broodtrommeltje... Uh, of een, een boterham op een, op, een, uh, op een pistool leek... en dat mensen daarvan in paniek raakten. Het is dus werkelijk... Uh... Ja, het is ook raar dat die mensen dus niet het wortelteken kennen. Dus die zit op zijn school. Ik weet niet of dat ja. dan via een onderwijzer gegaan is. Maar dan uh, zei hij, ja, wat, wat zag je dan precies, Jopie? Nou, uh, ik zag dit. En dan tekent die wortelteken. Ja, ja. En dan die, die onderwijzer kijkt eraan En die dacht, ja, ik zou ook niet weten wat dat is. Dat, ja. dat, uh, <laughs> dat heb ik nog nooit gezien in mijn uh, hele carrière. Laten we de politie er maar bij halen. Redelijk shocking, ja. Maar voor die jongen die de incident had gepleegd... Uh, waren iets van... Hij was iets van keer de politie gebeld de afgelopen vier jaar. Hij is twee keer uh, gemeld bij de FBI als iemand die misschien heel gevaarlijk zou kunnen zijn. En tegen hem hebben ze uh, niets gedaan. Die hebben ze niet tegen kunnen houden. Nee, nee die, uh, ja, dat is toch wel... Uh, dat is... Ja, plus, plus dat daar ook nog mee speelde bij die schietpartij, dat ze niet alleen, die is die, dertig keer de politie voor gebeld, maar onder andere één keer zeiden ze, dit is een school shooter in the making, en die andere zei, ja, hij heeft de pistool op mijn hoofd gehouden, dus het aggravated uh, assault, uh, ze hadden hele zware beschuldigingen, daar hebben ze niks mee gedaan. Uh, en, en die politieagenten die bleven ook nog eens, die gingen de school niet in toen er geschoten werd, want die, uh, ja, dat is veel te gevaarlijk, die bleven gewoon uh, uh, achter een politiewagen zitten. En is, is het in de sheriff die vindt dat hij geen ontslag uh, verdient. Want hij, uh... Nee, die vindt dat hij een groot leider was. Ja, hij vindt zichzelf geweldig. <laughs> ja, dat is wel heel verpand, ja. Oh. Ja, het, het is hetzelfde verhaal. De politie faalt aan alle kanten, maar eigenlijk dan wel geven ze wapens de schuld. En de NRA die geven ze gelijk de schuld. Ja, en en ze hebben meer politie, geld nodig, natuurlijk. Ja. En omdat de politie zo hard heeft gefaald, moet de politie ervoor zorgen dat criminelen geen wapens meer kunnen krijgen. Ja, en ja, verhaal wel overtuigd. Nou, het inderdaad, see something, say something. Dus als je, als je iets ziet, dan moet je gelijk de politie bellen. Nou, er waren 20 mensen of 27 mensen of zo die dat gedaan hebben bij deze verhuur. De politie deed er niets mee. En daar is ook een reden voor dat de politie niks mee deed. Ik heb daar een hele draad over gelezen van een politieman die is daar aan het lekken. En die zegt wat er aan de hand is, is dat die, die uh, county die wil hele goede criminaliteitscijfers laten zien. Dat het super veilig is. Dus die zijn met een beleid begonnen om, om uh, misdaden niet meer te rapporteren. Dus ook van deze dingen, is die van die berichten, er is een schoolshooter in de meting. Daar is niet eens een rapport van opgemaakt. En dat doen ze omdat het aantal rapporten zo laag mogelijk hebben, zodat het heel veilig leek. Maar criminelen hadden dat door, dat ze gewoon overal mee weg konden komen. En de criminaliteit is dus, de werkelijke criminaliteit is dus heel erg toegenomen. Want je werd toch niet veroordeeld, omdat de sheriff die wilde de cijfers laag houden, omdat het, om het veilig te laten lijken. Dus dan zie je dat het vertekenen van de cijfers precies het omgekeerde effect heeft. Als je naar de cijfers kijkt, zou het heel veilig lijken. In werkelijkheid was het super onveilig. Uh, ik heb het ook wel een beetje door. Want Amerika is zo, de sheriff wordt gekozen. Hè? Ik denk niet dat hij sheriff nog herkozen wordt. Nee, hij wordt natuurlijk niet herkozen. Maar het is wel zo, in de VS kun je gewoon de sheriff kiezen. Of in ieder geval in heel veel counties. En deze wil gewoon, hm. dit is gewoon een politicus. Die wil gewoon herverkozen worden. Dus die gaat met de cijfers schogelen. Ja. En in ieder geval, ja, hier zie je dat de realiteit hem inhoudt. Ja. Ja, dat zie je bij al die. Dat is ook weer einde-empire. Dat er enorm met cijfers gegogeld werd. Jurij uh, Maltsev die, uh, heeft daar mooie verhalen over. toen hij uh, in de regering zat. Uh, bij de Sovjet-Unie einde. Dat uh, cijfers moesten allemaal economisch succes uitstralen. En uh, ja, je ziet maar hoe je het uh, flikt. maar je regelt het maar. Dat is natuurlijk. Nou, zie je bij de VS ook heel erg, Inflatiecijfers, werkloosheidscijfers. er wordt allemaal enorm mee gegoogeld om daar mooie cijfers uit te laten komen. Ja. En dat is ook uh, ja, een sterk teken... dat zo'n zo empire een beetje op zijn einde loopt... dat steeds meer gelogen wordt. Ja, ja wat ook op zijn einde loopt is dit programma. Dus uh, er is <laughs> nog één berichtje namelijk... Uh, van ja, Nederland. Die is weer ergens goed uit de bak gekomen... Ja, het gaat over landen met het beste work-life balance. Dus het de balans tussen werk en, en uh, ja, vrije tijd. En Nederland staat er bovenaan, 9,3. Dus uh, wij hoeven hier uh, niet hard te werken. Dus dat is wel mooi. Ach, nou mooi, dat ga ik er morgen <laughs> tegen mijn baas vertellen. <laughs> het hele idee was toch leven? Ja. Het idee van de work-life balance geeft al aan <laughs> hoe werken zich tot leven, verhoudt <laughs> <Goed> hier. <laughs> ja, ja, ze komt ook het ook accepteren. Ik bedoel, als je doet wat je echt mooi vindt, weet je, en je gaat ervoor. En je zou daar gewoon in een vrije economie meer dan genoeg waarde kunnen creëren. Uh, voor anderen en voor jezelf. He, dat is je utopie. Maar dat gaat over leven. Dat gaat niet over werk. Nou, ik vraag me af ook, ook zat, hoe ze dat hier berekend hebben. Want als je nou de helft van de bevolking hebt die helemaal op schompers werkt. en de helft van de bevolking die thuis zit met een uitkering. zegt dat het dan. Nou, de, de werk-life balance is prima. Want als je het middelt over een hele groep. dan, dan is het wel goed. Maar per individu is het slecht. Een van de factoren die wij rekenen is um, hoeveel. als van de moeders er werkt. Dat is ook heel belangrijk. Mm. Belangrijker en dan en een laag percentage is, dan beter. Voor de... Nee, een hoog percentage is beter. Oh, <laughs> dat zou maar juist niet zo. Uh... Dus als iedereen keihard werkt, dan is het een goede work-life balance. En, en hey, er geen hey, tijd is hey, voor opvoeden van kinderen. Als alleen de moeders werken, is een heel goede balance. Oh, en de vader thuis zit. Ja, okay. ja die hebben een vrije tijd nodig, toch? Mm. Ja, ik, ik had het idee dat het met overwerk te maken had ook. Want tenminste, we werden ook, uh, er is in de Netherlands, only half, een half procent of the employees work very long hours. 50 hours or more a week. Dus de mensen die 50 een uur of meer per week werken. Dat is maar een half procent van de bevolking in Nederland. En daarom is het een geweldige work life bell. Ja. Ja, denk je Johan. Ja. Ik zit daarbij. Zitten ze gewoon achter hun tv na het werk, Ja, ik, ik werk nog steeds meer dan 40 uur. Dus uh, ik weet niet waar ze het over hebben daar. Maar, uh, ja, maar waar wordt hier met cijfers gegogeld eigenlijk? Ja, ik weet, die, ja dus ik weet niet hoe die hier met cijfers gevolgd wordt. Maar ik vond het wel apart dat wij deze wedstrijd gewonnen hadden. Oké. Okay. Ja, als Nederlanders. Ja. Dus, uh, ja. Goed, Jan, ja. Uh, mocht, mocht een van de luisteraars weten hoe, het precies, uh, hoe de vork precies in de stil zit, uh, laat het ons gewoon weten. Dan, uh, ja, dan kunnen we volgende week uh, daar uh, dieper op ingaan. In ieder geval uh, zijn we aan het einde van de uitzending uh, beland. En uh, ja, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor zowel het meedoen als het uh, luisteren naar deze uitzending. En uh, uiteraard zijn we er volgende week weer. Ik wens iedereen een uh, vrije en vooral heel erg vrolijke week toe. En andersom kan het ook een hele vrolijke en vooral vrije week doen. Ja. Ik ze zeggen, uh, tot de volgende week.